Ik houd nog steeds te wachten. Met soms twijfel ik aan mezelf. Soms denk ik dat, ik dat ik dit allemaal maar verbeeld. Maar ik weet dat hij het niet kan zijn. Ik kan Thomas of niet zijn. Hij hey, is het ook niet. Allebei ja. klaar. Ja. Klaar met. Dan. vooruit nu. Oké okay, Thomas oh. Dit wordt je laatste hout op deze rit. Waar kom jij vandaan melden. We hebben jou tot aan de bol gevolgd, Tomassov. Ach, ja. En nog een kleine tegenslag voor je, Tomassov. Wij vonden de echte Tomassov. Wij weten wat jij bent. Ik... De spuitbussen van Valentina waren leeg, Tomassov. Leeg. En zo zouden we door kunnen gaan. Maar gelukkig ontmoeten wij Marshal Gorotsov. En nu weten we precies wat jullie van plan zijn, Tomassov. Ook al valt het mij moeilijk om jou Tomassov te noemen. Maar nu ga jij uit de school klappen, vriend. Zie jij deze leuke, alleraardigste vlammenwerper hier? Dus je vertelt ons alles of anders. <laughs> Oké, okay. wel dan. Oké. Okay. Jij ja, hebt mij door. Oké. Okay. Maar ik zal jullie niets vertellen. Ik ben geen persoon. Ik heb geen identiteit. Ik ben niemand. Kameraden. En dat kan me helemaal geen laag schelen om dit leven te verliezen. Je komt maar op met je vlammenwerper wil anderen is dan klaar om mijn plaats in te nemen. Bluff. Probeer het maar eens. Laat vallen dat moordwerk met melden. Valentina, jij? Ja. Het is me nu volkomen duidelijk hoe alles in elkaar zit. Er uh, is je helemaal niets duidelijk, Valentina. Is hemels naam haal geen stomiteit uit. Valentina. Ik waarschuw niet meer, Melden. Ik had die sprookjes van die mooie Westerse jongen nooit moeten geloven. Jullie, Amerikanen... Jullie zijn precies zoals ze jullie altijd hebben afgeschilderd. Verraderlijke imperialisten. Een kapitalistisch complot, dat is het, ja. Valentina! Laat die vlammenwerper vallen met melden. Zo. Neem jij het over, Jorie. Bedankt voor de hulp, Valentina. Je bent een verstandig meisje. Ze legde het er net iets te dik op, Jury. En nog was ik er bijna ingelopen. Hé, uh -huh. hey, niet bewegen, Janel dan. Jij onderschat ons zo te zien nog steeds. En kijk eens wie we daar hebben. Maaschal de In hoogst eigen persoon. Zoals je ziet, Tomasov. Of, of kan ik misschien <laughs> beter zeggen... Jij moet helemaal niet zeggen. Je moet alleen maar gehoorzamen. Kom. Dan rijden we nu naar onze landgenoten, heren. Lankte maar, generaal. Onze kans komt toch wel. Zeg je wat, Melden? Ach, loop naar de hel, kerel. Oké, okay, we gaan dus op weg. En ik neem aan dat net zoals in de klassieke misdaadfilm, wij voorop moeten rijden, hè? En dat jij ons volgt in de tweede truck staan op de tweeplank met het wapen in de aanslag en... Genoeg kerel... onzin, zo. Allemaal de eerste truck in, hè, vlug. En jij stuurt, Gorodjof. Ik mag aannemen dat jij de omgeving nu al een beetje begint te kennen. En jullie laten alle wapens hier liggen. Er zal niks anders op zitten. Zoals stevens? Ja. Ik probeer net als ik deze plaats stond ...hoe ver zitten we hier van die veel besproken stad vandaan, maar schal Plus, minus Plusminus 15 kilometer. Kappen dicht en instappen. Jullie eerst, zo. Juist. En jij naast mij, Valentina? En hou geen oog van ze af. Komt in orde, Jury. is op zijn zachts uitgedrukt adembenemend. Vindt u niet, meneer? Is, is, dit, is dit de stad? Inderdaad, dit is de stad. Oh, nee, Valentin, dan maak je niet ongerust. De Venusianen vallen best mee in het gebruik, dat zul je wel merken. Als je ze daar zo ziet lopen gillen kun je toch niet geloven dat het geen gewone mensen zijn zoals u en ik. Zo nu en dan denk ik zelf dat ik deze hele geschiedenis alleen maar heb gedroomd. Schil daarvoor, en rustig doorrijden. Ik ken de buurt. Daar, dat hoge ronde gebouw. Daar zullen we naartoe gebracht worden. Het is een, Het is een soort gevangenis. de, de, de anderen. Ja, daar zitten de anderen. De slang hier, nu rechtsaf. En dan. Hé, hé, hé, Recht doorrijden! Dus niet meteen naar de gevangenis. Dat zou kunnen betekenen dat ze ons niet op gelijke voet met de anderen zullen we gaan behandelen. dat ze met ons andere plannen hebben. Daar! Daar zijn ze! Weghouden. Hou zelf je bek, Tomassoff. Kijk, ja, Melton. Zie je ze? Daar. Door het venster. Ja. ja hou even in maar, Schalk. Steve staat erbij. Steve! Steve! Godzijdank. Hij leeft nog. Ja, hij leeft nog. Wat had jij dan gedacht? En nu doorrijden. En verder gisteren ik hem weer begrepen. Oké, okay, oké. Okay, we rijden al. Dat is het ook. Stoppen bij die truck, hop! Uitstappen en dan binnen. Nee, jij blijft hier op bij wachten, Valentina. on Melchie. Here, my baby. gaan zitten. Zo. En, wat gaat er nu gebeuren? Hof? Hey, Hij is weg. Die Venusianen kunnen zo snel verdwijnen. Je zou bijna in geestverschijningen gaan geloven. Ja, of in reizen in de tijd. Ja, dat dacht Opeen ook. Maar daar moet ik eerst nog het echte bewijs van zien. In elk geval zijn we hier nu dus alleen. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn, Maat. Mm. Is dit dus niet wat ze hun gevangenis noemen? Maar Schalkoradjof bewaar me, nee, met. Hier ben ik trouwens nog nooit geweest. We moeten maken dat we hier wegkomen. Nu we nog kunnen. O, oh. verdomme. Oh, wat is er? Je kunt niet eens uit die zetels opstaan. Het is net over een soort elektrisch geladen veld omheen hangt. Een krachtveld. Dat zou best eens kunnen zijn. Welkom, generaal Stevens. En u ook, maarschal En u, net Nelden. U zult het hebben, stil met. Ik ben de koningin. Ja, de koningin. Omdat ik jullie gedachten kan lezen, zie ik nu onmiddellijk een van jullie een vergelijking maken met de koningin van de bijenzwerm bij jullie op aarde. U dacht dat, generaal Stevens. Ja, ja, dat is zo. Ik ben hier niet in aanwezig. Ik woon ergens diep onder de grond en van daaruit heers ik over Venus. Wij Venusianen zijn ongeveer wat jullie aardbewoners insecten zouden noemen. Uh, dat hebben we zo langzamerhand zelf al ontdekt, ja. Jullie werden nog niet bij jullie lotgenoten gevangen gezet... ...omdat ik eerst inlichtingen wil hebben. Jullie bekleden alle drie een functie die belangrijk genoeg is... ...om mij die inlichtingen te kunnen verschaffen. Wij hebben honderden jaren lang jullie politiek bestudeerd. En nu zijn al jullie leidende figuren door Venusianen vervangen. Zo goed als allemaal. In elk geval de Russische en de Amerikaanse. De twee machtigste partijen op aarde. Beide partijen zijn uitgerust met superwapens. Met atoombommen, met H-bommen en zelfs met de allesvernietigende FF-bom. Dat klopt. Dat klopt. Maar ja. u zegt dat u al sinds even de politiek op aarde bestudeerde. Hoe deden jullie dat dan? Onze verkenners reisden tot voor kort in toestellen die jullie op aarde vliegende schotels noemden. Ach, dat waren ze dus. Wij dachten dat de aardbewoners agressief genoeg zouden zijn om elkaar eigen beweging met genoemde wapens uit te moorden. De Venusianen die jullie leidende figuren vervangen, hebben zich uiterst provocerend opgesteld. Zo provocerend dat dat tot voor kort meer dan genoeg geweest zou zijn om een wereldoorlog bij jullie te ontketenen. Maar het is ons tot nog toe niet gelukt. Wat ik nu van jullie wil weten is, waarom niet? Waar heb ik gefaald? Ik vrees dat het antwoord nogal eenvoudig is, mijn waarde koningin. Het mensdom is in de laatste decennia geëvolueerd. Uw vliegende schotels hebben kennelijk een paar dingen over het hoofd gezien. Er zijn nu vredesbewegingen op aarde. De jeugd die de soldaten moet leveren is kritisch geworden. Zij begint niet meer meteen te schieten als de een of andere autoriteit dat beveelt. Daar hebt u gefaald. U hebt de mens onderschat. Zo dacht ik er ook over, ja. Het Russische volk stortte dus niet zomaar onbezonnen in een alles vernietigende oorlog... ...alleen omdat een Amerikaanse president zich misdraagt en ons bedreigt, En omgekeerd, Maarschalk. Huh? Oh, ja, ja, natuurlijk. En omgekeerd. Het feit, koningin, dat er hier een gecombineerde Amerikaans-Russische expeditie is geland... ...wij hier, zou u al de oorzaak van uw mislukking moeten doen inzien. Ik lees dat jullie de waarheid spreken. En toch had ik zo graag gezien dat het mensdom zichzelf vernietigde. Wij hoopten dat het dat vroeg of laat zou doen. Verkeerd gehoord. Misschien. Ik zal op een andere manier te werk moeten gaan. Inderdaad, ja. Maar wat zou u ervan denken om de aarde zomaar te laten als die is? Ja. Wat hebben jullie, Venusianen eigenlijk bij ons te zoeken? Ik dacht dat dat bekend was. De luchtvervuiling op Venus veroorzaakte een 30 kilometer hoge wolkenlaag van giftige gassen. Wij zijn hier aan het eind van ons bestaan. Wij sloegen gedurende duizenden jaren de weg in van een gemechaniseerde beschaving. En nu is Venus voor ons onleefbaar geworden. Helaas, want uit onszelf zijn wij niet zo agressief. Wij hebben het hier zo lang mogelijk volgehouden, maar nu is het de hoogste tijd. Maar waarom juist de aarde? Omdat de aarde de enige dichtbijzijnde planeet is die ons geliefdelijke levensomstandigheden kan bieden. Wij weten dat de Venetianen sneller dan het licht kunnen reizen. Waarom zoeken jullie geen verre, onbewoonde planeet in een ander zonnestelsel? Alleen onze verkenners met hun vliegende bollen kunnen die snelheid bereiken. Onze grote transportschepen die de bevolking moeten overbrengen kunnen wij er niet mee uitrusten. Goed. Jullie willen dus naar de aarde toe. Maar laat ik u dan wel vertellen dat wij met de luchtvervuiling ook al aardig eentje op weg zijn. Alsjeblieft, met. Zodra de aardbewoners verdwenen zijn, zullen wij niet in diezelfde fout vervallen. Allemaal tot uw dienst. Maar de radioactiviteit dan? Ja. U wilt dat de aardbevolking zichzelf uitroeit met atoomwapens. En dan... ...dan is de aarde dood en totaal onbewoonbaar voor ieder levend wezen. En daarmee maken jullie dan een denkfout. Wij de Venusianen denken helemaal niet slecht in een radioactieve atmosfeer. Integendeel zelfs. Oh. Ik heb intussen de tijd gehad om jullie gedachten te lezen... ...en het antwoord op mijn vraag te vinden. Wij moeten voor nog meer provocatie zorgen, nietwaar? Jullie hoeven niet te antwoorden. Ik weet het zo ook wel. In orde? Daar zal voor gezorgd worden. Eén ff op Amerika, die hebben wij ook, zoals jullie weten. En één op West-Rusland. Dan zal de bevolking op aarde wel voor de rest zorgen, neem ik aan. Ja, ik voel jullie afgrijzen. Mag ik jullie dus bedanken voor de informatie? De nodige bevelen zijn al gegeven. Puilkring. Ik ben niet te beledigen met melden, daar sta ik boven. De tijd, de tijd met de tijd. Met. Koningin, u bedankt ons voor een informatie die wij u niet eens wilden geven. Hoe zit dat met dat gegogel met de tijd? Kunt u in de tijd reizen? Ik zie heel goed dat jullie die wetenschap tegen ons zouden willen gebruiken. Maar jullie zullen daar toch de gelegenheid niet meer voor krijgen. Inderdaad, wij kunnen in de tijd rijden. Zij het alleen over korte afstanden en uitsluitend naar het verleden toe. Lang geleden leerden wij die kunst van de Marsbewoners. Een eeuwigwaardig oude oudermacht. Van de Marsbewoners? Ja, en dat is alles wat ik jullie vertel. Jullie kunnen het toch niet gebruiken, want over een paar uur leeft er niemand meer op aarde. Het leven is vaak leeg en medelgehoofdgaard. Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. En daarom moesten wij wel tot deze stap overgaan. Uit eigen lijfsbehoud. Het spijt me. Ik zal later op de dag over jullie verdere lot beslissen. En daarmee heeft mevrouw gezegd zo te horen. Bepaalt een hopeloze situatie, mensen. Nee. Lijkt mij ook, generaal Stevens. Ze zullen ons nu waarschijnlijk bij de anderen stoppen. Opgesloten achter krachtvelden waar we nooit doorheen komen. En het enige wat we toch kunnen doen, is afwachten. U heeft wel een pessimistische kijk op de toestand, maarschalk. Zie jij er dan nog een gat in met. Niet met één, nee. De marsbewoners. God machtig nog een toe. Kijk, daar heb je onze engelbewaarder ook weer. Thomasov, Hebben jullie met onze koningin gesproken? Ja. Jullie beseffen waarschijnlijk niet eens wat een eer jullie dan te beurt is gevallen. Ach, val dood Thomasov. Jullie worden dan nu naar de anderen toegebracht. Tot de koningin over jullie los heeft beslist. Hoe is het met Valentina? Best. Uitstekend. Ze blijkt een prima bron voor informatie te zijn. Hmm. achter ons hier bij jullie. Zeg, Steve, jij schijnt niet al te best mee met de Russen te kunnen opschieten. Wat wil je? Dit nieuws over de aarde, Dat ze op de drempel staan van een vernietigingsoorlog. Je kent de Russen er wel met. De vuile kapitalisten hebben het natuurlijk weer eens gedaan. Wij krijgen overal de schuld van. Tja. Hoe was het met mevrouw toen jij vertrok? Met Helen? Helen, maakt het best. Niemand weet. Uh... Wat er met ons op venus aan de hand is, Steve. Nee, dat zal wel niet. Goeie god, met, we moeten hier uit, we moeten weg. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, ouder Reus. Hoe is de behandeling hier? Ach, dat gaat wel, generaal Stevens. Genoeg te eten en te drinken. We krijgen zelfs iets om te roken. Wilt u nou eens zo'n uh, Venusiaans rokertje proberen? Ja, graag zelfs, Steve. Alsjeblieft. Dank je. Wat is het eigenlijk? Mooi. Duidelijk afgekeken van onze sigaren. Alleen verschilt het aroma nogal wat. Vuur? Graag, ja. <kijntgen> <kijntgen> <kijntgen> wat een stinkende huilig. <kijntgen> oh, Goddallemachtig, wat een bocht. <kijntgen> U bent er wel. We krijgen ook om de zoveel uur een likeurtje van ze. Ook een proeven? <kijntgen> nee, nee, hey, voorlopig ben ik genezen. Toch is het gek, zo groot als je ervan bent. Vreemd, sterk spul is dat. Ja, dat is allemaal heel leuk, heel gezellig, heel knus. Laten we hier maar in de toestand rusten, hm? hun vieze stikstok roken en proberen aan hun liqueurtjes te wennen. Maar zo komen we er niet. Ah, dat je niet op, met, windje je niet op. Hm. Ik ben moe. Ik ben je niet moe? Gooi die vuile stinkstok dan weg, generaal. Oh, waarom? Hebt u dan nog niet door? Roken, drinken, zwaar verdovend spul. Ze willen ons volkomen apathisch maken. Zodat we niets tegen ze kunnen uitrichten. U hebt daar straks toch ook die, die koningin van ze gehoord? En wat de Venusianen van plan zijn. 1 F. F-bom op Noord-Amerika en één op west rusland U weet toch wat dat betekent? Het einde van de wereld. En wij zitten hier hun smerige sigaren te proeven en... ...en, en actie moet er komen. Het geeft niet hoe of wat of waarvoor maar actie. Oké, okay. hoe of wat of waarvoor dan met? Die vervloekte kool hier. Zolang we hierin opgesloten zitten... ...kunnen we helemaal niets doen. Wij moeten eruit. Zeg, Matt. Het lijkt wel of jij je kwaad staat te maken. Doe ik ook, Moshara Gorachov. Ten eerste gaan, gaan jullie hier met jullie stomme aardse twistpunten door... ...en ten tweede schijnt hier niemand te willen beseffen dat we iets moeten doen. Kom toch weer met beide voeten op de grond terug, Matt. We kunnen niets doen. We kunnen alleen maar hopen op twee man. U bedoelt... Leonov en Don bij de ruimteschepen. Leonov en Don bij de ruimteschepen, ja. Die zullen nu wel in de gaten hebben dat er iets niet in orde is. En Valentina ook. En Valentina ook. Maar zij is in hun macht... Dat zal niet eeuwig blijven. Zo dom is ze niet. Ze is zelfs verdomd pinter. Vroeger plaats zal ze merken dat haar Tomasov niet meer is dan een hoop op één geklompte insecten. En als ze dan ook maar een klein beetje pit in de rijp heeft, en dat heeft ze... Dan oh, niet veel. dan niet veel als laatste hoop, Maarschalk. Niet veel. Die krachtvelden waarmee ze ons opgesloten houden, dat intrigeert me wel. Geen deuren en toch kan je er niet uit. Misschien kunnen ze op de een of andere manier uitschakelen. Vertel jij me dan maar eens hoe. Ja, dat weet ik ook zo gauw niet, Maarschalk, maar het is het overdenken waard. Kijk eens even, die verdomde poort staat wagenwijd open. We kunnen er niet uit, dat is toch om gek te worden. En wat zou jij doen als je buiten bent met... ...zou je waarschijnlijk binnen een paar seconden weer bij je lorven hebben. Ja. Steve, heb jij enig idee hoe dat werkt? Niet in het minst, nee. Anders had ik het vooral gezorgd. Stil. Heb Hebben jullie dat gezien? Grote god, ja. Starfighter? Eén van onze eigen goede starfighters. Dat is heeft... nog één... Om jullie alle illusies te ontnemen, dit was een MIG-35. Een van jullie eigen goede oude MIG-35. Of vergis ik me, Maaschala Gorotsov? Nee, Matt, nee. Je vergis je niet. Maar. maar hoe zijn die hier ooit terecht gekomen? Ze zijn hier helemaal niet terecht gekomen. Je bedoelt dat de Venusianen ook die straaljagers hebben nageboost? Dat bedoel ik ja. Maar waarom? Om ons te intimideren ofzo? Ik weet het niet. Maar natuurlijk. Herinner jullie je nog wat de koningin zei? Eén atoombom op noord amerika Een uh, FF-bom bedoelt u? Dat is wel een tikkeltje pittiger dan een atoombom. Nou ja. Ga door maar, schok. Ik begin te begrijpen waar u heen wilt. En één FF-bom op... One. Door de geluidspagier. En één FF-bom op West-Rusland. Om daar wonen tot het uiterste te drijven... Dus ze zullen die bommen met deze vliegtuigen daar deponeren. Ze zullen ze mee verschepen naar de aarde om het allemaal echt te laten lijken. Klinkt heel logisch. We moeten hieruit, dat zei ik al. En het gaat niet meer om de vraag, wat zullen we doen als we hieruit komen? Er blijft ons maar één ding te doen zo vlug mogelijk bij onze ruimteschepen zien te komen. De aarde bereiken om ze daar te waarschuwen. We kunnen de aarde misschien al via de radio bereiken als we hier buiten de damkring zijn. Als er iemand op aarde tenminste naar ons luistert en als de aarde ons er maar gelooft... Je weet hoe de toestand daar is op het punt van oorlog. En komen we hieruit. En kunnen we de ruimteschepen bereiken. En laten ze ons ongehinderd opstijgen. En, en, en, en. En er is nog een vervelend klein detail. We vergeten dat ze over ruimteschepen beschikken die sneller dan het licht kunnen vliegen. Met opstijgen en dalen erbij kunnen die in, in pakweg een half uur de aarde bereiken. En wij hebben een week nodig. Ik meen zelfs begrepen te hebben dat als ze dat willen, ze zelfs terug in de tijd kunnen reizen. Tja. Het zou een verloren wet op zijn, kameraden. Een verloren race. En toch moeten we het proberen. Goed. Dan zijn we het allemaal over eens. Probleem 1 is dus hieruit te komen. Maken we bang, Joris. Denk je echt dat de tijd bij het weg te eind Ik denk het niet, ik weet het zeker want duitje. Zet eerst alsjeblieft die muziek even af, Joris. Je werkt op de zenuwen om het zacht uit te drukken. De zenuwen hebben de laatste tijd alsof over te verwerken gehad. Oh, maar natuurlijk, liefje. Alles wat je maar wilt. Dus dit is je kamer? Ja. Bevalt die je? Een beetje vreemd, maar ja, dit is Rusland niet. Hiernaast is jouw logeerkamer met een ruim geliefelijk bed erin. en dan verder alles wat je je maar kunt wensen. Wil je iets drinken? Ik zou best een opkikkertje kunnen gebruiken, ja. Dit is hun drank voor onze vodka. Veel stelt dat niet voor, maar het is te drinken, alsjeblieft. Dankjewel. Oh. <coughs> Sterk, zeg. Ja, dat is het zeker. Dus... Dus al dat gezwets dat de Venusianen insecten zouden zijn... die zich kunnen verenigen tot elke gewenste gestalte dat... Leugens. Imperialistische leugens. Kijk toch het ram van, Adina. En oordeel zelf. Mensen zoals jij en ik... wij hebben dezelfde voorvaderen, ergens in een duister verleden. En hier op Venus heb je je zuiverste socialisme. De Venusianen en wij de Sovjets, wij zullen op aarde de andere volkeren bevrijden. Ik... Ik wou dat ik je... Dat ik je voor 100% kon geloven, Jori. Wat bedoel je? Ach, trek het je maar niet aan, Jori. Ik ben moe. Ik ben zo ontzettend moe. Dat is best te begrijpen, mijn duifje. Je kamer is in orde. Ik zal iets te eten voor je bestellen... en dan kun je lang en heerlijk gaan slapen. En over een dag of twee, drie... dan vliegen wij terug naar de aarde. Een heerlijke aarde. Een gezuiverde aarde. En dan... ...trouwen we. Nou, wat zeg je daarvan? Jory... Ik vroeg, wat zeg je daarvan, Valentina? Ik ik kan het zo moeilijk allemaal in iets verwerken, Jori. Alles is zo vreemd, zo zo onwezenlijk. Hmm? Kus me, Jori. Uh, Kus me, Jori. Straks, ik moet nu dringend weg. Ik moet. Je hoeft helemaal niet weg. Nu liefst zijn en zo gaan slapen, Valentina. Wat heb je daar? Een anti spuitbus, Juri. Wat moet je daarmee? Een laatste test, Juri. Of jij bent wie je zegt, of je bent het niet. En... Nee, nee, Juri, kom niet dichterbij. Valentina! Je hoeft toch niet bang te zijn voor een onnozele spuitbus met anti-muggenvloeistof, waar, Juri? Waarom wou jij mij niet zoenen, Juri? Ook vermoeidheid, mijn duifje, vermoeidheid. Als ik jou daarmee een plezier kan doen, dan wil ik je natuurlijk een zoen geven. Meer dan één zelfs. Kom, kom maar. Nee, nee, nee. Valentina. Niet dichterbij, zei ik, Juri. Valentina! Nee! I'm gonna take a ninja! I'm gonna take a Hé, huh? huh? jij, ben jij het, Valentina? Ja. En en Tomasov. Dat is Tomasov niet. Ik heb hem gedood, of hun gedood, zoals u het noemen wilt. Dat is verschrikkelijk maarschap. Maar hoe? Hoe kwam je hier? Zijn kamer bevindt zich in ditzelfde gebouw. Jullie hadden al die tijd gelijk. Het spijt me dat ik de zaak zo verknoeid heb. Jij, jij kwam bij ons. binnen. Hoe? Er zit hier een gewone schakelaar buiten de deur. Ik haal hem over. En zo schakelde jij dus de krachtvelden uit die ons opgesloten houden. Je bent een prachtmeid, Valentina. Een geweldige meid. Kom, vooruit, we maken de andere wakker. Hé, hey. graaf stevens. Graaf stevens. Met. Wakker worden. Hm. Wakker worden. Valentina. Nee. Ja. Tomasov was Tomasov niet. Hij was niet meer dan een kluwe insecte. Dat wisten we, Valentina. Sorry, meisje, maar wij vonden het lijk van Tomasov, Jouw echte Tomassoff, bedoel ik dit keer. We wilden je het niet vertellen, omdat u je gevoelens wilden ontzien. Ja, het was tijd, maar goed. Je weet het nu toch? Ik weet het nu, ja. Jullie kunnen eruit. Ruizachtig. Goed gedaan. Ik wek de rest van mijn mannen en we banen onze weg naar de ruimteschepen. We moeten naar de aarde toe. Direct. En ze waarschuwen wat ze te wachten staat. Willen ze de aarde overweldigen? Inderdaad, ja. Ik had het kunnen weten. Ik had het moeten begrijpen. Alleen ik draag alle schuld aan de mislukking van deze operatie. Kom nou toch, Valentina. Je hebt jezelf bijzonder moedig gedragen. Dankzij jou kunnen we hier nu de benen nemen. Ja, als we hier nou nog lang blijven staan zwammen... dan vallen er helemaal geen benen meer te nemen. De Venezianen die zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Nee, dom zijn ze zeker niet. Dat hebben we al ondervonden. Oké. Okay. Maak ze wakker maar, Schalgorodjof. Moment. meldend. Er is misschien een gemakkelijke oplossing. Welke? Er staat een, een soort radio op de kamer van Tomasov. In dit gebouw. Een zendontvanger? Dat weet ik niet. Voor mij is een radio een radio. Valentina, ik snap wat jij bedoelt. We zouden misschien Don Cunningham en Leonov kunnen waarschuwen... dat ze, of in ieder geval één van hen, opstijgt... om ons hier bij de Venutiaanse stad op te pikken. Daar dacht ik aan, ja. Is dat een gek idee? Dat is helemaal geen gek idee. In tegendeel. Het is riskant, maar in elk geval minder riskant dan straks met z'n allen door de jungle te ploeteren met de Venusianen op onze hielen in de ijdele hoop te kunnen ontsnappen. Nee, jij hebt prima denkt er Uitstekend werk zelfs. In Thomas of zijn kamer, zei je? Ja. Kun je ons daar naartoe brengen? Natuurlijk. Ik kom er immers vandaan ook. Ik ga zeggen dat alle Venuzianen s'nachts slapen als marmotten. Storm hier maar door het gebouw en kunnen stampende buffels. Niets of niemand die je ziet. Hier is het. Nou, stil zijn. Hmm? Vertrouw je het niet? Niet helemaal, met. En? Zo, te zien geen omraad, dacht ik. Komen jullie maar binnen. Ja. Generaal, u staat lantaarn. Het is hier zo donker als de nacht. Alsjeblieft. Het gaat beter, ja. Zeg, moeten jullie eens kijken? De hele vloer is bedekt met een dikke laag dode insecten. Tomasov. Wat? Ik bedoel, het wezen dat zij voor Tomasov lieten doorgaan. Zo formuleer je het beter, ja. Daarom stinkt het hier zo naar insecticide. Ja. Ik heb de hele bus op hem leeggespoten. Je had dus nog zo'n bus? Ja, wij hebben helemaal niks meer. Geen enkel verweer hebben we tegen ze. We zullen dus verdomd voorzichtig te werk moeten gaan. Alsof wij dat niet wisten. Waar staat die radio ergens? Hier. Hm. Eh. Steve. Ja, met. Weet jij hoe zo'n ding in elkaar zit? Zeg, wat denk jij toch eigenlijk van me dat ik helderziende ben? Nee, maar luister zo nou... Zo zet hij hem aan. Hm? Kijk, ja. en zo... Vachtig, Straks maken we de hele stad nog wakker. Neem me niet kwalijk, generaal. Ja. dit kan moeilijk iets anders zijn dan de afstemknop. Ik loop even een golflengte af. Niets. Niets. Ja, niets. Ja. Nee, er zit niks in de lucht. Alle Venusianen slapen inderdaad. Als je bij ons midden in de nacht het station afzoekt, dan hoor eh, je nog naar het een en ander. Als ik het goed begrijp is dit een conventionele radio. En geen ruimtemodulerend toestel zoals ze in een ruimteschepen gebracht. Waarschijnlijk ja. Laat me eens even kijken. Ja, stil. Oh, wat no. ja. Yeah. Valentina sloeg de spijker op de kop. Het is wel degelijk een zendontvanger. Dus dan kunnen we de jongens in de ruimteschepen ermee oproepen. Dat moet mogelijk zijn, ja, meester Goraschov. En hoe ga je dat voor elkaar carboxers Nou, Dat is niet zo ingewikkeld, generaal. Gelukkig dat jullie een gespecialiseerd radiotechnicus in jullie midden hebben. Luisterend naar de naam Steve Melden. Zo. Even de achterplaten afschroeven. Ja. Nou, en? Het ziet er verbazingwekkend normaal uit van binnen. Zo. Even de condensator mishandelen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Jij wilt toch niet beweren? Jawel. We hebben nu de golflengte waarop onze ruimteschepen opereren. Gaat uw gang maar generaal. Als we dit avontuur overleven en er hapert weer eens wat aan mijn radio thuis... dan bel ik jou op, Steve. Dank u. Maar we hebben het avontuur nog niet overleefd. In tegendeel, zou ik zo zeggen. Probeert u nou even de ruimteschepen te bereiken, Jan? Ja, sorry. Hallo, Don. Hallo, Don. Hallo, Leonov. Ja, het is natuurlijk best mogelijk dat ze geen enkele oproep verwachten. Dat is inderdaad mogelijk, maar schalk. Maar wij het proberen, generaal. Hallo, Don. Hallo, Leonov. Ben je wel zeker dat de golflengte klopt, Steve? 99 en 99, 99 procent zeker, generaal. Ah. Hallo? Don hier. hier op? Jippie! O, oh, je bek, Steve. Het is gelukt. Allicht ja, is het gelukt, dat horen wij ook wel. Maak geen lawaai, alsjeblieft. Don, generaal Stevens hier. Godzijdank, generaal. Om eerlijk te zijn, hadden we hier bij de ruimteschepen alle hoogte al op opgegeven. ik jullie niet kwalijk nemen, Don? Luister, jullie moeten onmiddellijk opstijgen. Met twee toestellen? Leonhard met het zijne en ik met het beide. Precies, ja. Kunnen jullie dat aan? Dat zal wel, ja. Zitten jullie in de panari? En niet zo'n klein beetje, Don. Oké. Okay. Jullie positie? Noordoostelijk. Je kunt niet missen, Don. Je zult een reusachtige stad zien en daar zitten we. En waar in die reusachtige stad moet ik dit enorme monster neerzetten? Luister, Don. We laten deze radio aanstaan. Kun je daarop binnenkomen? Dat is te doen, ja. Oké. Okay. Ik maak het schip klaar. Over tien minuten kan ik ermee omhoog. Als alles goed gaat. Goed zo. Ik vind al Stevens. Een ogenblikje, Don. Ja, met dit. Dit is een paniekbeslissing. Lijkt zelfs meer op een vlucht. Hoezo? Ja. Verklaar je nader, met. We maken dus dat we wegkomen. Om de aarde te waarschuwen. In twee ruimteschepen die een week nodig hebben om de aarde te bereiken. We maken toch geen schijn van kans. Op het moment dat de Venusianen in de gaten hebben dat wij er door zijn, zullen ze hun invasievloot laten vertrekken. En zij kunnen veel hogere snelheden ontwikkelen. Ze zullen dus voor ons op de aarde arriveren. En al onze moeite is voor niets geweest. En dat... Dat alles dan nog in de gezegende veronderstelling dat we hier veilig wegkomen. En toch lijkt het mij het enige wat we kunnen ondernemen met. Ieder zijn mening, generaal. Maar ik vind dat we hier op Venus nog best het een en ander kunnen versieren. De ruimteschepen hebben atoombommen aan boord, niet? Ik weet het niet. Maar Goachov? Die zijn er, ja. 10 megaton projectielen. Mooi. Wij zouden hun invasievloot dus kunnen opsnorren en die vernietigen. 10 megaton is al een behoorlijke hoeveelheid. Dus jij wil hier blijven en weer is de held uithangen? Er is hier geen sprake van de held uithangen. Hier zijn geen helden in het gedenk. Het is erop of eronder. En mijn gezond verstand zegt me dat we op deze manier eronder gaan. Nee, alleen hier op Venus maken we nog een kans. Misschien heb je gelijk, met. Misschien wel. Als jij dan hier zou willen blijven, met, dan zou ik 10 à 20 want tot je beschikking kunnen stellen. Erg vriendelijk, Master Goroshov, maar nee... Met zo'n groot aantal manschappen kun je niets uitrichten. We zouden de velen in de gaten lopen. Nee, alleen ik en nog iemand. Ik. Ik ben met. Oké, okay, Steve, dank je. Maar hoe ga je dat aanleggen met? We hebben de beschikking over twee ruimteschepen. Dat van Leonov en dat van Don in zit. Fout maar, we kunnen over de hele vloot beschikken. Oh ja, en waar haal jij de mensen vandaan die ze bedienen? Ik ben mee naar de maan gevlogen met een van jullie schepen. En mijn broer Steve is ermee hier naartoe gekomen. Zou jij zo'n schip onder controle hebben, Steve? Ik, ik denk van wel, ja. Ik ook. Het voornaamste is om ermee te kunnen opstijgen. En om vervolgens een koers richting aarde in te slaan. Met de landing zal de aarde ons wel weer assisteren. Als er tegen die tijd van een aarde nog sprake is, tenminste. Als dat zo mocht zijn, Marshal, dan hoeven we ons ook geen zorgen meer over een veilige landing te maken. Nee. Dus, met, als ik jou goed begrepen heb, nemen wij plaats in twee ruimteschepen... ...en koersen naar de aarde om te proberen ze daar nog bij tijd te waarschuwen. Ja. En er komt bij dat jullie met twee schepen twee keer zoveel kans hebben. Nog geloof ik niet dat die kans zo enorm groot is. De doeltreffendheid waarmee de Venusianen te werk gaan zo'n beetje kennend. Ja. En waar vinden we jullie op aarde? Op de basis Woemera? Nee. Nee, ik dacht dat het verstandiger zou zijn als er één in de Verenigde Staten zou landen en de andere in Rusland. Vergeet niet wat ze van plan zijn met één f om op Noord-Amerika en één op West-Rusland. Daar moeten we de mensen dus waarschuwen. Oké, okay, dat is dan afgesproken. Wel. Met... Ik denk niet dat wij elkaar ooit nog zullen terugzien. Dat zou kunnen, generaal. Maar dit is nog niet het geschikte moment om sentimenteel te gaan worden. Er staat te veel op het spel. Kunnen we verder nog iets voor jullie doen? Ja, natuurlijk kunt u dat. Dus kijk, over een minuut of zo kunnen Don en nog hier landen. Dat zal haast je repje worden. Maar ondanks die algehele verwarring zien jullie misschien toch nog wel kans om een paar van die draagbare atoomgranaten en twee vlammenwerpers voor ons uit te laden. Ja, dat zal wel lukken, denk ik. Meer hebben we niet nodig. Uh, misschien weet jij nog iets, Steve? Nee. Ja, toch. U zou een paar schietgebedjes voor ons kunnen doen, misschien. Ach, schiet eruit, eeuwige zwartkijker. Stil eens, daar heb je ze. Luister maar. Laat ze het maar halen. Als ze ze maar laten landen. Ja, ja. Alle twee. Leon nog en donk. Je kunt ze zien, daar. We zitten nog vrij laat. Hier ben ik. Pak hem, Vijf atoomgranaten. Klein maar doeltreffend. Merci, generaal. En twee vlammenwerpers. Dat was alles? Dat was alles, ja. Tot ziens, generaal, en goede reis. Dank je. En uh, veel geluk, met. Jij ook, Steve. Dank u, generaal. Nou, maken jullie nou dat je wegkomt. Maak je maar liever dat u veilig binnenkomt, generaal. Achterblijf, Steve! Nou, wat staan we dan met z'n tweeën met? Jij met je impulsieve invallen. Ja, maar, maar je geeft me toch gelijk, hè? Anders was je toch niet bij me gebleven. Tja, oh, geeft ons alleen uh, niet veel kans. Hè? Precies. Ik vrees zelfs dat we geen schijn van kans hebben. Niet onmogelijk, oude jongen, maar... Het lijkt mij nou het beste dat we nu maar gauw maken dat we hier wegkomen. Want na al dat arwaai kon ik hier wel eens druk worden. Waar gaan we naartoe? Uh, nou. Nergens naartoe zou ik zeggen, hè? We begeven ons in de menigte. Ja, alleen moeten we ervoor zorgen dat we de valse Tomassov niet tegen het lijf lopen. Die is dood. Ja, dat was die alles eerder, weet je nog. Hm. Maar het vernietigen van de insecten die Tomassov vormde... wil natuurlijk nog niet zeggen dat andere insecten alweer niet een derde Tomassov gemaakt hebben. Huh? Een kopie van de kopie. Dat lijkt me al te fantastisch. Maar ja, ah, je hebt gelijk, wat is hier niet onmogelijk? Hm. Ik hoop maar van niet... Stel je voor, we zien straks weer een Tomassov. Of... Hm. Dat is toch voor ieder normaal mens om, om, om de stuipen over het lijf te krijgen? Reïncarnatie via insecten, stel je voor. Ja. Ik ga nog steeds in mijn, in mijn eigen arm krijgen om te geloven dat ik, dat ik het werkelijk zelf ben. <lacht> en dat ik op Venus ben en niet in een ja. futuristische Amerikaanse stad. Kijk, ze zijn nou lopen, Net, hè. Ja. ja, Het zal hier wel de grote mode zijn hè, om mensen na te apen. Ten slotte is de menselijke gedaante efficiënter dan die van een insect. Hè, vooral bij dit werk. Maar het zijn geen mensen, Steve. Het zijn niet meer dan klonten, insecten. Wees daarvan overtuigd. Ja, ja, ja. ja. Wat doen we dan? Nou? Ja, uh, dat daar is een hoofdweg, dacht ik. Hè. We, we, we moeten rijden, was maar convoyen. Uh, militaire convoyen, zo te zien. We moeten er een zien te volgen, Geek. Ik heb er zo'n idee van dat we dan op een ruimtebasis terechtkomen waar hun invasievloot staat. Niet wel helemaal. En dan proberen we die te vernietigen. Oh, ja. Ja, ja, natuurlijk, ja. Heb ja, je wel één ding vergeten, Matt? En ja, dat is. Dat ze een paar van hun uh, schepen of bollen, of hoe je dat noemen wilt... ...vooruit zullen sturen om de boel op aarde op stelte te zetten. Misschien zijn ze al weg. Herinner hier straks die vliegtuigen? Die zullen ze naar de aarde transporteren om daar die paar bommen te laten vallen. Waarna de mensen vervolgens de rest zelf doen. Van de vernietiging voltooien. Hm. Die, die moeten we te pakken zien te krijgen, Matt. Die speciale schepen. Hun voorgoeden. Ja, ja, ja je hebt gelijk. Maar ook die schepen staan natuurlijk op hun ruimtehaven. Al oh, zal niet weg zijn. Ja, ik zou zeggen van niet. Die vliegtuiginschepen en die bommen. Oh nee, oh nee, nee, nee. Ik denk dat we nog een redelijke kans maken. Oké. Okay. We proberen dus die ruimteschepen te vinden en ze te vernietigen. Maar hoe komen we daarna weg? Nou, daar maak ik me nog helemaal geen zorgen over. Helemaal nog niet. Ja, maar ik wel. Ik ben getrouwd met. Ik heb een gezin. Jij hebt alleen maar voor je eigen Archie te zorgen. En jouw kennende spring je daar al roekeloos mee om. Steve, als wij er niet in slagen om de Venusianen te stoppen, dan heb jij helemaal geen gezin meer om je hoofd over te breken. Besef dat nou toch eens! Het is zij of hij? Ja, je Sorry, man. Al oh, goed, al oh goed. Nou, zit maar weer in. Nou, hoe komen we op hun ruimtehaven? Ja, oké. Okay. Nou, we stelen een van hun, uh, hun auto's als ze benult hoe je met zo'n ding moet omgaan. Ja. En misschien hebben ze ook wel zo'n voortreffelijk politieapparaat... dat ze ons honderd meter verder al weer te gaan zijn. Ja. In elk geval kunnen we niet blijven stilstaan bij al dat gemischien. Het is rop of eronder. Ja. Kijk. Kijk, daar heb je er weer een. Huh? Ja, zo'n comfort. Ja. voor gelukkig geluk gezorgd. Kom mee, Steve. Niet gaan rennen, Stevens, In snel. hemelsnaam, we mogen niet opvallen. Zie jij wat ik zie? Ja, hebben het geluk wel mee tot nu toe. De Starfighter en de MiG-35, gedemonteerd. We kunnen dus nog op tijd zijn, hè? Ik heb altijd wel respect voor de grondigheid waarmee die Venuzianen hun offensief voorbereiden. Een bom hier en een bom daar. En de van hun zinnen beroofde mensen op aarde knappen de rest van het karwei wel voor ze op. Oh, als je er goed over nadenkt. Ja, en nou is het nog de kwestie om aan zo'n voertuig te komen. Dus is niet nog... Die trucks, die gaan je vrij langzaam. Nee, daar komt er weer in de hoek op. Hm? Met de deksel eroverheen. Springen we springen er gewoon in. Doet ja, met onze spullen bij ons? Met onze spullen bij ons, ja. ja er maar Maar als de man in de straat ons zo ziet... Welke man in de straat? Lek, ja. Er is bijna geen leven die zich meer op straat te zien. Waar zouden ze opeens allemaal naartoe zijn, Steve? Even de inscheping misschien en die invasievloot. Ja. In huis gaan we het opmaken voor de grote volksverhuizing, de grote trek. Met Zo intens is het nu eigenlijk. Anders kan de situatie afgevonden. Oké, okay, Ga okay, je klaar. Mee. Kijk, Die truck daar, die pakken we. Water. Je iets om ons bij te lichten. alleen nou, maar een doodgeboren aanstekker. Kisten. Twee. Wat zou erin zitten? Weet ik veel. Ja, we zullen moeten proberen om er een open te breken. Ja, waarmee? Ja, waarmee, waarmee, waarmee. Maar ja, we kijken even rond of we geen stukje gereedschap kunnen vinden. Hm. Je wacht hier. Hm? Dat spannen is van de kap. Als we het losschroeven, dan kunnen we het als breekijzer gebruiken. Ja. Ja, als we het los ja. En waarmee? Waarmee? Met mijn zakmes. Er zit ook een schroevendraaier aan. Ligt even bij, alsjeblieft. Ja, vlug een beetje stief. Het gas van mijn gasaansteker is bijna ja, op. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja, wat zeg ik, zie ik, glas op. Ja. Ik zal even een hoekje van het deksel oplichten. Wel, Link, maar niks aan te doen. Ja, doe maar. we hebben geen andere keus Zo ligt er nog? Ja. ja, ja, ja. Maar vooral niet verder. Zit die op de schroef ja. nou weer? Ja, ja. Yes. Mm. Nou, lukt het? Ja, ja, ja, ik heb hem bijna los. Zo. Alsjeblieft, de stevige staart, met. Welke kist zullen we eens nemen? Ja. Nou, Doet er niet toe, nee. deze. Ja, goed, oké. Okay. Gaat het? Ja, moment, meneer Ongeduld. Mee is zo'n hobbelende truc. Ja, wacht, wacht nou. Ik hou je een handje. Ja, ja. Zo. Voorzichtig met die klep. Wie weet wat er in die kist zit. Met? Ja? Kijk eens. maar. Flauwe Fortuna reist met ons mee, geloof ik. Een FF-bom. Dit kan beslist niets anders dan de FF-bom zijn. Dit brengt ons in een totaal andere situatie. Dat zou ik ook denken. In die andere kist moet dan de tweede zitten. Steve, we hebben meer dan zomaar geluk. Wat bedoel je, wat wou je? We, we hebben zelf een paar kleine atoomgranaten bij ons. Daarmee kunnen we die FF-bommen laten springen. Mooi, met ons erbij zeker. We zouden voor die tijd uit de, uit de truck kunnen springen. En daarbij zie je dan heel luchtig over het hoofd dat zo'n FF-bom... ...om over twee ff bommen om uit te zwijgen... ...een vernietigingsradius heeft van zo'n pak weg 5000 kilometer. Nou, bedankt, beste jongen, mij niet gezien. Maar zou wel eens niet anders voor ons op kunnen zetten. Ach, loop met het ondermerd. Alle respect voor je en je opofferingsgezindheid. J -j Jij kijkt te veel naar de televisie. Gebruik toch eens je verstand. Deze stad zal heus niet de enige zijn op Venus. Wie weet zijn er honderden, duizenden of meer. Maar ook een invasievloot staat. De Venusianen zullen simpelweg twee nieuwe FF-bommen fabriceren. En wij zullen alleen maar een paar dagen tijd gewonnen hebben. Ja. Ja, bij nadere inzien, Steve, voel ik er eigenlijk ook niet zo bijstrof veel voor om in licht en warmte te worden omgezet. Precies. We zitten hier onze tijd met te praten. Maar we moeten eerst dit verdomde ding onschadelijk maken en hmm. dan het andere. Hè? Ja. En dan maken we de kisten weer netjes dicht. Dan vliegen zij met hun bommen naar de aarde. dan gebeurt niets. Ja, ja dat is wel te proberen. Ja, heb jij ooit wel eens een FF-bom gezien, laat staan gedemonteerd? Gezien, wel ja, op tekening. Gedemonteerd niet natuurlijk. Maar dat risico moeten we maar nemen. Vliegen we de lucht in, dan vliegen we de lucht in. Huh. Nou, vooruit dan maar. Het idee: een bom duizend keren sterker dan een conventionele atoombom uit elkaar pulken in het halfdonker, in een rammelende druk. Dat zonder ene moer vanaf te weten. Nou ja, dat is toch waanzin? En die bom intact laten en hem op aarde te laten neerkomen dat is nog veel grotere waanzin. Ik weet toch genoeg van die bom af, nietwaar? Om te weten dat die op hetzelfde principe berust als onze gewone atoom. Ja, dat klopt, ja. ja. De kritieke massa. Hè? Je moet de kritieke massa zien te vinden. Ja. Die massa is verdeeld in twee halve bollen. Eén onnozel veertje daartussen. En als die twee halve bollen naar elkaar toeschuiven omdat wij het veertje raken... ...dan... ...wam... Dan wam. ja. Jouw welsprekendheid kent geen grenzen hè? Nog uit. Aan het werk, Steve. Met... Ik... Het uh... is waanzin. Zelfmoord. Is het ook. Schroeven draaien. Hier. Dank je. Ik heb je wel zenuwen, met. Huh? Zenuwen? Heb je die eigenlijk wel? Oh, nou nog, nou nog. Ja, laat me nog even met rust, hè? Huh? Even een beetje meer licht wil je? Zo? Oké. Okay. Nou schiet je al op. De broer van Marie ongeduld. Wat kan zeker van zichzelf zijn? Als ze die bommen in een auto laaien zonder enige bewaking erbij. Ze denken waarschijnlijk dat we met z'n allen van deur zijn, hè? Denk je niet? Ja, maar je even je kop houden, Sorry, sorry. Hier. Ja, maar hou dit draadje nou eens even vast. Ja. Ah, ja, natuurlijk! Natuurlijk staat er stroom op. Maar daarom hoef je nog niet los te laten, ezel. Ja, ik zit hier ook niet voor mijn plezier, Matt. Schelden kan je wel achterwege laten. Sorry, zooi. Sorry. Dan ja. je maar geen katapis. Ja, Piet, het draadje nog vast. Ja. Zorg dan dat je er niets mee aanraakt. Matt! Ja? Dan heb je een patrouillewagen van, zeg. Verdomme een gedoeg. Oké, okay, dat scheelt in naar beneden, stiefvrouw. Is er gebeurd. Wat doet hij? Oh, een plekje erop. Hij rijdt nog gelijk met ons op, met. Kleine wagen is ook een gestroomlijn ding, weet je wel. Ja. Wie zit dat erin? Mijn ja. er in zijn nu precies. Ze zijn weg, met. Mooi zo. Zet dan maar weer omhoog, alsjeblieft. Zo? Ja. En? Ik ben zo klaar. En, Steve, heb jij uh, iets te roken voor me? Roken? Ben zulke supergevaarlijk spullen. Loop rond. Dat ontstek je niet met een onnozel sigaretje. Hier. Geen huh? oh, oh, nee. Oh, alsjeblieft. Nee, dank je. Dank je. Verdomme, verdomme. Nog wat doe. Die aansteken, dat is leeg. Dat was ik alweer vergeten. Kan ik je. Kan ik je een handje helpen met. Hm? Jouw zenuwen schijnen je nou toch ook de baas tevreden. Hé? Of oh, geweldig Hier. Pak aan, Steven. Wat is dat? De helft van de kritieke massa. Huh? Ja. Dus. Jij ja, hebt het hem geflikt? Ja. Als ze... Eh, als ik deze halve bol nou tegen die andere helft aanhoud, dan ja. ...daar gaat die hele zak hier... Uh... <hut> ja. Stugger opgemerkt. gemerkt. Oké, okay, Steve. Nou, uh, schroef jij dit ding weer in elkaar. Ja, wat doen we met deze halve bol? Nou, gooi maar naar buiten. Naar buiten gooien? Zomaar uit de trui, natuurlijk. Nou, gewoon verzegen. Daar gaat hij dan. Oké. Okay. <hut> Steve... Proef jij dat ding nou weer netjes in elkaar aan, hè? Okay. Goed, dan breek ik intussen kist nummer O2 open. Ja, als we die twee FF-bommen onschadelijk kunnen maken, dan hebben we nog een goede kans. Ik ben bang van niet, man. Waarom niet? Te laat, man. We zijn al op hun ruimtehaven. Wat dan? Ja, in elk geval hebben alvast één van hun bommen ons gemaakt. Ja, maar jij eens even naar buiten, Steve? Ze komen naar ons toe met. om uit te laaien, denk ik. En. Eh, en dit is inderdaad hun ruimtehaven. Moes, dus kijk eens, kijk eens. Gelukkige laden, ja, zeg. Die bommen zijn gewoonweg niet te tellen. Wat moeten we nou doen? Ja, ik. ik weet het ook niet meer. We. we kunnen ze een poosje van ons lijf houden met, met de vlammenwerpers. Misschien kunnen we tijd genoeg winnen om intussen dan de tweede bom onschadelijk te maken. Hè? Ach, natuurlijk niet. We weten ze immers al lang dat er iets van de knikker is. Zo, zouden we, zullen, we zullen ook de hele zaak kunnen opblazen. Rustig goed, dat is het goed. Als ze direct de kist terug om uit te halen, ja. doen we gewoon ze mee. Kijk, hun overalls verschillen bijna niet met die van ons. Met een beetje geluk zal het iemand opvallen. Dat denk je maar. Die vlammenwerpers dan en die atoomgranaten, die zullen ja. zich ook niet opvallen. Hè? Ja, dat is heel wat zwaar vooruit. in de kist er mee. Vlug, vlug, uit. Heb je ze? Deksel erop, snel. Zo. Dacht jij dat ze niet zouden zien dat er met die kist is geknoeid? Geeuwige pessimist. Ze zouden ja, ja, ja, ja, ja. alleen maar denken dat de hals van de pop gaan vertrekken. Kom ik achter die stapel kisten daar? In orde, mannen. Al deze kisten moeten naar keurschip B! Gewoon, geef keurschip mee. Ja, wees even Vrededam een beetje voorzichtig, hè? Vooral met die grote kisten. zit er nou meneer! Ja. Nu. En gewoon doen. Hm. Ja. Pak vast die kist. Hé, hey, jullie twee daar! Ja, baas! Ja, ik heb jullie nog nooit in mijn ploeg gezien! Dat kan uitkomen, baas! We zijn nieuw! Wees voorzichtig met die kist, hè? Ja, ja, ja. En weet je weet toch wel wat erin zit? Ja, dat zou ik denken, baas! Wat erin zit, heb ik gezien ook. Oh, nou. Wat zei je? Oh, niks! Wat? Jullie drie daar! Hier, aanpakken! Hoef, ik heb het toch wel even oud gehad, hè? Ik hou haar een Ja, ja, goed. Oké, oké. Daar alleen okay, okay. met die kist? Oké. Okay. Dus, dat is Nee, nee. Daar die. We zagen de zien, dat moet hun een transportschepen zijn. Kijk maar, ze eisten die gedemonteerde vliegtuigen er voort. Ja. Als we daar straks een gelegenheid voor krijgen, ja. willen we daar ook even onze atoomgranaten. Ja. Ja. Steve, alles ja? voor onze granaten. Nee, nee. Dat moeten we moeten eerst natuurlijk weten wanneer de vloot vertrekt. Maar als we onze atoomgranaten, dan is er steenbobbels gebruikt. nog Ik bedoel, dat ze pas ontsteken als de vloot helemaal in de ruimte is, Dat is precies wat ik bedoel. Dat passen wij de dan zo Dat zou te mooi zijn, Matt. Te mooi om buiten te zijn. Zet oh, de kist even neer als je moet. Dat is verrek te zwaar. Hè? En toch, Matt. Ik weet het niet waar het gaat. Mij allemaal te makkelijk. Huh? Wat bedoel je? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Naar mijn idee leiden we ze net iets te makkelijk om de tuin. Ik voel me niet op mijn gemak, Matt. Ja, wie dan wel? Bruik. Aanpakken, huh? Er is nog iets vreemds. Ze spreken Engels en Russisch, maar geen Venusiaans. Ik begrijp het ook niet. Misschien zijn we tussen een keurkoks het geraakt dat zich alleen heeft in zijn taak op aarde. Dat zou kunnen, ja. Kun je dat nou een beetje open, die kist? Ja, ja, ja, maar hij is zo zwaar, baas. Ik heb er Kom, laten Kom, laat jullie me even helpen. Stom, de slappelingen. Zo, hier neerzetten. Zo, ja. Oké, okay, volgende vraag nog Eh, baas? wanneer vertrekken ze? Denk je niet eens? Komt er een Dan kunnen we dat gegundel hier niet hebben. Maar uit, op opschieten? Ja, ja, het is al goed, Baas. Uh, Steve. Over een kwartier vertrekken is al. Ja, luister, bij de volgende vracht die we in dat schip stouwen, probeer ik die kist ongemerkt open te maken. En stel ik even onze atoomgranaten zo dat je over een half uur ongeveer ontploft. Stel je voor je dat we vertrek uitstellen. Dan zijn we allemaal een ziekhaar. Het risico moeten we allemaal nemen. En even onze granaten probeer jij aan boord te smokkelen van dat rozechtige schip Als ze de, de vliegtuigen ingegeven. Ja, hebben. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, we moeten het proberen. Oké, okay, oké. Okay. Dan niet ik heb geen gevoel meer in mijn armen. Vrij, Schiet op dan. Zo. Wij ja. zullen alles wat jullie kunnen dragen? Heb u iets tegen ons, baas? Altijd tegen Nieuwelingen. Aanpakken, een beetje tempo. Als opaarderwaarder zou ik bijna zeggen... ...die vent is het prototype van een beroepssoceant. Nou, zo. Zet maar neer en blijf bij de ingelden uitkijk staan. Binnen is niemand. In het hemelsnaam zit er haast achter, hè? Ja, wat dacht je? Lukt dit, Mert? Ja. Ik heb die kist gelopen. Zo. Nog steeds. Niemand in de buurt, Steve. Ze komen hier met een stel kisten hierop af. Geef die. Geef die. De atoom is al afgesteld. Op een half uur van nu. Ik heb er nog een klein kistje leeg en daarin doe ik die atoomgranaat dergaf lever. Zo. Oké. Okay. Hier is hij, Steve. Zit hij daarin? Ja. Afgesteld? Ook. Op een half uur vanaf nu. Oké. Okay. Dat wel goed afloop, net. Laten we het hopen. Ga je gang maar, Steve. Je wandelt heel gewoontjes naar dat grote schip toe. Okay. Het is te makkelijk. Ja. En wat doen we nu? We proberen onze ruimteschepen te breken. Onze schepen in de jungle. En dan gaan we naar huis. Dagje. Ja. Onze taak hier is afgelopen. We kunnen hier niets meer doen en trouwens, hebben we hebben geen enkel wapen meer. Uw voorhoede zal in de ruimte vernietigd worden. We hebben gedaan wat we konden. En hoe komen we dan wel bij onze ruimteschepen? Hier alles rondgekeken, gekeken. Hmm? Dat is vol met die trucks. We pikken er gewoon een en dan vooruit te rijden. Ja, uit jouw mond vind je het allemaal zo eenvoudig. Alsof het niks is, Maar <laughs> het is ook niet. Die Vinzianen zijn zo verdomd zeker voor zichzelf. Ze verwachten zoiets niet. Nou, wat denk je van deze truck? Blijf mij hetzelfde. Goed, deze. Dan gaan we maar. Hoe rij je met zo'n ding? Uh -huh. Zo inkel dat zal het niet zijn, hè. Dus kijk, als ik deze knop overhaal... Ja, overhoog. ja, ja, zo ja. staat het dit te maken. En deze hendel hier zal het gas zo zijn. Dus ik het even proberen. Voorzitter. Ja. Goed. Ja. En dan kan dit niet anders zijn dan de rem, natuurlijk, hè. way, I have to? Not hearst to. a We kunnen nog meer doen. We kunnen ons werk nu afmaken. Ja, wat bedoel je nou, steen? we zijn met name. We weet je. Ja. We dan gaan helemaal niet meer helder denken. Wat bedoel je nou precies? Deze schepen zijn bewapend, hè? Ja. Dan zouden we naar hun stad kunnen vliegen. Naar de ruimtehaven waar het hoofd van hun invasievloot daar staat. En dan? één goed gerichte atombom. hè? Ja. en kijk, kijk. Er schijnt geen, geen einde kunnen komen... ...de helder daden voor de gebloedelijk Nou, zoals je wilt. Mm -hmm. We zijn nu op 3000 meter hoogte. Ja, en je kunt de stad in 10 liggen, daar in. En de ruimtehaven zelfs ook, erop af en erop af. Nou, ik moet zeggen, jij kan er wat van, Steve. toch niet meer dat er een zwaar is, Steve. Dat kan niemand je kwalijk nemen. Ja. En jij een sigaret? Nou, wat graag. Een hè? Mm -hmm. <laughs> nou ja, ik <laughs> geef er toch <laughs> maar één. Dank je. Uh, o, oh, dit hele waanzinnige avontuur achter de rug oh. Ja. oh, het is nog helemaal niet achter de rug. Nee, hey, kijk eens in het kastje. Een flesje wodka half vol. Oké, okay, laat dat allemaal mooi staan. We maar zo straks. We zitten nou net boven de ruimtehaven. haven. 5000 meter. Kijk wat, achter een drukte van beneden, hè? Ja. Zijn ze zijn eh, dus gereed te maken om op te stijgen. Weet jij hoe je zo'n ei moet leggen? Ja. Korotjov heeft het net verteld hmm. hoe we hier naartoe onderweg waren. Je richt door dit vizier. Hmm. Heeft me zelf uitgelegd hoe je het moet instellen? Vijfduizend meter, snelheid 200 per uur. Zo. En dan deze knop indrukken. Oké, we kunnen wel gauw in- en dan wegwezen. Het zou toch snel zijn als we met de haven in zich... ...toch nog ons hartje erbij zouden inzien. Er Gebeurt niks. Ja. Je hebt de goede knop toch wel ingedrukt? Oh ja, niet. Nou, dan is hij niet geladen. Hallo daarboven. Met hem, zie melden. De radio. Oh. Het spijt nog bijzonder maar... ...we zijn jullie al die tijd één stap voor geweest. Jullie hebben geen enkel wapen aan boord. We hebben de veiligheidshalve uitgehaald. Zet jullie dus dat schip nu maar netjes op onze ruimtehaven neer. En of we het niet doen? Het spijt me. Al ons afweergeschut hier staat met een dodelijke precisie op jullie gericht. Jullie hebben geen schijn van kant. Wees eens dus één keer verstandiger. Kom Raad naar beneden. Doe het maar stief. Dat is inderdaad een wijze raad van een oude broer, die kan uitsteven. Maar ja, het hebben ons niet te verwijten. We hebben gedaan wat we konden. Oké, okay. we komen naar beneden. We zetten hem neer. Verstandig. Heel verstandig. Het spijt ons echt dat dit allemaal zo treurig voor jullie moest verlopen, maar we hebben jullie vanaf dat begin op de voet gevallen. Thomas, dat is toch onmogelijk? <laughs> Thomas op één, twee, drie of 1, 2, 3 of 4, wie vind jij eigenlijk? Dit is helemaal geen Thomas of. Er zijn maar een paar miljoen insecten die de zoveelste Thomas of nabootsen. Oh, had ik maar dat vlammerd, helemaal. Had ik maar iets, dan <laughs> ook. Jullie hebben <hadden> helemaal niets. <laughs> Kom, geen stappen. De koningin wens jullie nog één keer te zien. En toegegeven, één ding hebben jullie twee ontstaanpig wel geleerd. We mogen jullie aardbewoners nooit meer onderschatten. En voor het geval jullie ontwikkelde onze koningen nog illusies mochten koesteren, mijn heren. Het gaat heel goed met de voorgoeden van onze invasievloot. Jullie tijdbommen zijn onschadelijk gemaakt. En de FF-bommen weer keurig in orde. Maar hoe? melden? Straks dat we in de wagen zitten. Willen jullie nu eerst maar inskappen? De FF-bommen die jullie op aarde willen gebruiken, die hadden wij onschadelijk gemaakt. Ah, juist, ja. Maar je was één ding vergeten, mijn Weine. Wij Venudianen, wij zijn het voortreffelijke telepaten. Wij lezen jullie kleinste gedachten met het grootste gemak. Zo zoek jij nu op dit ogenblik kortachtig naar een manier om mij dit voertuig afhandig te maken en om er meer van te gaan, nietwaar? Nou, staak dat toe, maar, want zo'n manier is er niet. Dus jullie wisten al die tijd dat wij van plan waren? Natuurlijk. Wij volgen jullie vanaf het moment dat jullie twee hier alleen achterbleven. Wij volgen jullie naar de Ruimtehaven. Wij dit jullie met de lading van onze schepen Knoejaarslautsel... Mm, ...zullen we zeggen nieuwsgierigheid? Een spelletje van kat en muis. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Al ben ik met die dieren niet op de hoogte, maar ik zie ze geprojecteerd staan in je hersenen, Melvin. En dan kun je zeggen dat wij de kat en jullie de muis waren in dit geval. Waarom deden jullie dat? Wat zijn jullie met ons van plan? Ik weet het niet. Dat zal de koningin beslissen. En de koningin, dat zijn wij eigenlijk allemaal tezamen. Ons collectief intellect. Wat hebben jullie met de andere mensen gedaan? Die naar de aarde zijn teruggevlogen. Ach, maar die zijn rustig gaan. dat er geen enkele kans om dat route in het eten te kunnen gooien. Ze hebben een hele week nodig om de aarde te bereiken. En niemand zal daar immers toch geloven wat te vertellen. Trouwens, ze komen nooit op tijd. Onze grote invasievloot vertrekt vandaag nog. Vandaag nog? Ja, over, ehm... Um... Jullie zouden het zes uur noemen. Hij heeft twee dagen nodig om de aarde te bereiken. Het zijn grote loge schepen, begrijp je wel. Ze vliegen lang niet zo snel als onze verkenners. Je bedoelt de verkenners? De voorroeden die de bommelen op aarde gaan droppen? Juist, ja. Die zijn, even kijken, over ongeveer drie van jullie uur op hun plaats van bestemming. En dan gaan ze onmiddellijk tot de aanval over. En het recept is jullie bekend, mijn heren. Een bom hier, een bom daar. Afgeworpen door duidelijk te herkennen Amerikaanse en Russische vliegtuigen. En die domme die de op wraakbeluste uit doen Doe de recht. Over een dag of twee als onze grote invasie vloot landt, is alles voorbij. Is alles voorbij. Is alles voorbij. Is alles voorbij. <hulliging> Hoe oh, Wij besloten om jullie te laten leven. Om? Oh. Ja. Mm. Wij hebben wat mensen nodig om de aarde weer op te bouwen. Wij hebben de vrouwen nog een paar in de reserve, die we in de loop van de laatste jaren van de aarde hebben weggehaald tijdens kennisvluchten. Meest geleerden en technici. Vrouwen, zowel als mannen. Wij zullen ze nodig hebben als adviseurs. En ook... Om een kleine kern van ontwikkelde mensen te vormen en op te bouwen. In dienst van jullie, Venezianen. Dat wel. Maar ja, jullie zullen verstandig zijn. Dat weten we nu. Jullie zullen je schikken in het onvermijdelijke. Ik lees trouwens al in jullie gedachten dat jullie het overwegen. Ja, dat moeten we anders, hè? Goed. Dan kunnen jullie gaan. Wat? Ja. Jullie zijn vrij. ...jullie kunnen met een van jullie ruimteschepen naar de aarde terugkeren. Met... met een van onze schepen? Ja. Maar, ja, maar, maar waarom? Omdat jullie ons niet meer in de weg kunnen leggen. Alle wapenen zijn door jullie ruimteschepen weggehaald. De stuurinrichting werd zo geblokkeerd dat jullie alleen maar naar de aarde terug kunnen... ...en er is precies genoeg brandstof aan boord om die te bereiken. Jullie kunnen daarna niet meer van de aarde opstijgen. Maar als we... De aarde zal sterk radioactief zijn. Jullie kunnen natuurlijk na het landen proberen onder te duiken. Of op een andere manier aan ons te ontkomen. Maar bij jullie aankomst zullen wij de aarde al hebben overgenomen. Dus dan hebben jullie niet lang meer te leven. Een plan door de duivel zelf bedacht. Hm. Jullie kunnen ook verstandig zijn en je onmiddellijk melden jullie ...op aarde zijn geaniseerd. En dan zullen we jullie immuun maken... ...voor radioactieve stralen. Veel eigen keus is er dus niet, uh, koningin. Jawel. Want als het jullie niet bevalt... ...om met ons samen te werken aan de wederopbouw opbouw... ...van de aarde... ...verkiezen jullie dus kennelijk een mooie... ...langzame dood. Oh. Dan mogen jullie nu vertrekken. Een voertuig zal jullie... naar je ruimteschip brengen. Let op je woorden, hè. Haar majesteit gewoon ons nog zien horen. Zullen een zorg zijn? Haar nou, majesteit heeft op geen enkel punt te veel gevecht. Kijk maar eens. De computer. Geblokkeerd op een koers naar de aarde en niets om te verhelpen. Ja. De brandstof. Net genoeg om de aarde te halen. En de radio? Is de radio of intact? Even kijken. Zo. Zo te horen wel, ja. Ja. Onze hele bewapening is eruit. Alles is weg. We zijn inderdaad gewoon ons te werk gegaan. En de rand te pakken. Die zijn helemaal immuun voor radioactieve stralen. die hebben we laten hangen, hè? Ja. me verbazen. Nee. Niet. Weg. Alsjeblieft. Nou ja, we willen wel zien. In uh, elk geval kunnen we vertrekken. Durf jij daar nog ergens op te hopen? Zolang het leven is, is er hoop, Jochie. Onverwoestbaar optimist. Of er een goed breekt op de haaier naar de hel los. En daarna is er misschien geen levende ziel meer te bekennen. Ja. Geloof jij. Geloof jij dat. dat ze het zullen doen, hè? Nee. De Veluzianen? Huh. Reken er maar op. Nee, nee, nee, nee, ik bedoel. Uh... Nee. De mensen. je zonder pardon zullen uitroeien. die twee bommen op hun donder hebben gekregen. Ja, dat doen ze zeker. Zo zeker als twee mansneemtieren. Lieve helemaal zie, dat is toch een automatische menselijke reactie. Vlaam en onmiddellijk verslaan. Zonder aan de gevolgen te denken. Alleen de aarde is zo tot wat tanden toe bewaard, dat de gevolgen dit dan verschrikkelijk zullen zijn. Ja, maar, maar, maar. ja kom, nou. Als ja, zeg op in deze kist, dan hebben de mensen iets om handen. Nou, ruim me vast. Hm, vooruit dan maar. Weet je zeker dat je zo'n ding kunt bedienen, hè? Het... Ik heb het er rustig zien doen. De één van hetzelfde. Zorg ervoor dat je van de grond komt en de eif komt toe tot het terecht. Daar gaan we dan. In de wolken. Hmm, die zijn 30 kilometer dik, herinner je hier nog? 80 kilometer. En nu al een behoorlijke snelheid. Dan kun je niks tegen dat getril doen. Dat is allemaal weg. Huh? Luchtturbulent. Oh. Hoogte vijf kilometer. Uh, Wagen me, wat gaat die Russische dingen snel zeggen? Beetje nog vroeg, onze goeie oude chaaturs Dat deed iedere keer weer een raak, omdat je loslopt. Zo vraag ging die niet versterkt. Ja. Hoe hoog zitten we nu? 27 kilometer, bijna door de wolken heen. Kijk, met een beetje goede wil zie je heel vaak de zon door de wolken. Daar heb je het, de zon. gezicht hè? Met, wanneer gaan de hoofdmotoren af? Zo dadelijk, als op op het opstaan zijn. Waarom? De radio, met. We kunnen misschien contact met de aarde opnemen. Maak je maar geen illusie. Dat kunt u in ieder geval proberen. Kijk ja. Jan. Hoop ongeveer, we nu af. Kijk eens, eh... Kijk eens naar rechts. Wat is dat? De aarde. De aarde. Ja, onmiskenbaar. Rik de telescoop erop. Kun je dat? Ja, dat is even. Eh... Ja, ik... heb euh... En? Ah. Niks te zien. Het is nog veel te ver weg. Hmm. Oh, een elk in de lens, wil je? Oké, okay, wel. Zal ik nou de radio proberen? Oké, okay, geef gang maar. Eerst dat nieuwe een apparaat maar hè? Ja, natuurlijk. Goed zo. Ja, ik heb die hier al. Dat is automatisch nee. oh, de automatische niet. Nee. Dat is niet. Zo. Alsjeblieft. Nou, Frits, roep ze op! Hallo Aarde! Hallo Aarde! Dit is Steve Melden aan boord van een Russisch ruimteschip. Hallo Aarde! Stop maar! Hoe lang moet je op andere Dat ja, weet je toch? Je hoeft, je hoeft helemaal niet te wachten. Oh. Dit apparaat werkt zonder kracht of tijd bij mijn leven maar één zendelwaarde, of nee twee, één jongste en één in Hoemera. En ik, misschien ook in Rusland. En die Franse uit kunnen ook alleen hebben. Dat zijn er dus al vier. En ze kunnen ons allemaal perfect ontvangen, als ze ja. Je, je hoeft toch niet? Nee, niet. Zet hem maar af. De gewone radio dan maar. Ja, oké. Okay. Ik, eh, ik zet hem op de noordfrequentie van Joosten. Goede idee, ja. En daarna zet je hem op de frequentie van de basis in Boemera. en daarna op die van Wijkenoeder Rusland. En dat vraagt wel veel tijd, want het is een gewone radio. Hallo, Houston. Hallo, Houston. Chief Melden hier aan boord van Russisch Ruitenschip. Over. Hallo, Boemera. Hallo, Boemera. Chief Melden hier aan boord van Russisch Ruitenschip. Over. Hallo, Baikonur. Hallo, Baikonur. Die melden hier aan woord van Russisch ruimteschrift. Antwoord, alsjeblieft. Over. Zo. So. Nou, nou, maar wachten. Nee. Nou nee. ja. Niks. Niks. Niks, niks. Ja, Niet dat ik iets verwacht had. Dus dan zouden ze wel zo gespannen zijn dat niemand zo koppen naar staat om naar de ruimte te luisteren. Het is, is om gek van te worden. geeft een oproep over de hele frequentie, hè? Ja, als er aan iemand zit te luisteren, al is het maar de eerste de beste amateur met een ontvanger die sterker ja, Hoe doe je, je dat dan? Dag hier, je haalt die rode hendel over en roept iets als. Eh, eh, eh, eh, alle posten of zoiets. Nou ja, goed vervolgens zou ik Alle posten? Hallo, alle posten? Dit is Keith Melden aan beurt van een Russisch ruimteschip op weg naar de aarde. We hebben zeer belangrijke informatie voor aarde. Als u ons hoort, antwoord alsjeblieft. Als u ons hoort, antwoord alsjeblieft. Over. U... Dit is hl 45 hl, -HL, -HL, -HL, -HL Gelukt, het is gelukt. Ik ontvang u, HL-45-Z kunt u in verbinding komen met de internationale basis in Boomera. kunt u in verbinding komen met de internationale basis in hoemera australië over Op het moment dat komt staat om Rustig met je steen. Hoe zou je zelf reageren als jij aan de radio zat? En je hoorde opeens een paniek oproep. Oké, okay, okay, okay, okay. Hallo, HL45Z. Hallo, HL45Z. Nee, dit is beslist geen flauwe grap. Het gaat om... Het gaat om het eerste bestaan van de mensheid. Geloof me, het is dringend. Probeer het GTV in Woomera te bereiken. Vertel ze dat we zullen oproepen. Over! Nou, maar doe Ja, ik wil verliezen. Steve, Steve, ik zet de uh, ruimte-modulerende radio's aan. Ja? De toer schijnt aan Boomera. Dan boomer, Daar hebben ze in ieder geval zo'nzelfde toestel als wij. Ja, goed, natuurlijk. Hm? Oh, ja. Oh, wow. Hallo, hier Ja, Hallo, Boomera! Hallo, Dit is Luna. Toen daar weet ik veel. We gingen er van deur met een Russisch ruimteschip. Met Velden en ik. Kies Velden. de, moet de Waar de Nog niet zo ver van Venus vandaan. Dit is het beetje van water. Wat is jullie mij vanuit zeggen, Dank je. Hallo meneer Opeen, met melden hier. Eh? Luister meneer Opeen, de Venusianen zijn met hun inflatie van de aarde begonnen. Ze gaan een bom gooien op Noord-Amerika en één op Rusland. Twee FF-bommen. Ze hebben het zo mooi voor elkaar dat de bommen uit perfecte kopieën van Amerikaanse en Russische straalvliegtuigen zullen worden afgeworpen. We hopen dat jullie op aarde dan de rest wel zullen doen. En heel snel ook. Jullie kunnen die bommen elk ogenblik verwachten. Helaas wel, ja. Jullie kunnen misschien nog maatregelen nemen. Kijk. Ja? Dat kan bijna niet anders. Dan nou, is het goed. terug te werk gegaan hè. Inderdaad. Meneer Opijn. Ja. Dat vliegtuig moet neergeschoten worden. Dat moet. Het moet. En geef door dat nu in Rusland waarschijnlijk precies hetzelfde gebeurt. Daar komt een Amerikaans toestel aan vliegen, Zodat iedereen me goed zal herkennen. En dan... Hallo? Met? Ja? Wat? Wat denk je dat ik doen kan hier in Australië? Australië loopt de eerste uren geen gevaar. Breng het personeel zoveel mogelijk in veiligheid, in de schuilkelder. En verder, we hopen over een paar dagen bij jullie te landen, als er dan tenminste nog wat van Australië over is. De grote invasiekloot van de Tenusianen is ook in aantocht, weet u? Waar? Waar moeten we ons voorbereiden? Hoe ziet het eruit? Het zijn insecten minuscule insecten. Maar ze kunnen samenklonteren en in alle mogelijke vormen manifesteren. U had eerder vermoeden? Ja. Oké. Okay. We zullen doen wat we kunnen. Hoe zit het de turentje De manschappen die het Venus avontuur overleefd hebben, vertrokken ongeveer één dag voor ons. Daarbij zit ook generaal Stevens en ik hem. En de Russische maatschappij Dorotschow. We hebben nog niet van gehoord. Misschien werden ze door de Venusianen onderschept. We zagen ze in elk geval wel vertrekken. We zullen proberen om van hieruit met ze contact te komen. Dat was voor zeker alles op dit moment, hè? Overigens komt het allemaal goed. Ik ben er niet helemaal van overtuigd dat jullie hebben gedaan wat jullie konden. Dat hebben we inderdaad. We ja, laten jullie je zender open staan. We roepen jullie weer op zodra de nieuws is. Oké, op R.P. Over en uit. Nou, nah. nog geen nieuws van anderen scheppen. Het was nog een wonder eten dat de Financianen onze radio onaangevoerd hebben gelaten. Daar gaat ie met, daar gaat ie! Zie, is de bom. Kijk, kijk naar de uiden De aardbol ligt helemaal op. Hij is... Hij is tweemaal verhelder we net Het is niet te geloven. Kijk, nou de gloed weer een beetje. Hoe ziet eruit door dit in de, de schoop met? En nog een beetje. Nee. Nee, niet te onderscheiden. spijt ja, me hier over, Stie. Er geeft filter op dat ding. Huh? Natuurlijk, jij ja, hebt het goed gedaan. Zo. Gaat beter. Oh, ja, god. Nou, hier. Hier, kijk zelf eens. Weg! Heel Noord-Amerika weg! De boten zijn opgelost door de hitte. Gewoon weggeblazen. Het hele werelddeel is, is niet meer dan één bewegende gloed. Dat dat mensen mens meer in leven zijn. We. Het is verschrikkelijk. En niets dat wij kunnen doen. Niets. Daar uh, ziet het wel maar uit, hè. En daar gaat het tweede. kijk! Ja. ja, je kunt het zelfs met het blote oog onderscheiden. Daar, net op de rand. Dat voelt op zijn. Ja. Hallo? Hier aan. Hallo, heer aan. Hallo Boebera. We zagen de bom ontploffen, meneer Albijn. U kunt dit niet voorstellen. De is Heel aardig schudden. Wij er steeds vrouwen. Als u dan nog iets wilt doen, is dit uw laatste kans. Nu. Hoe bedoel je dat, Bert? Als u nu met de militairen ging praten, om geen vergeldingsmaatregelen te nemen. Maar in plaats daarvan de Venusianen een warme ontvangst gaat breiden. Kom nou met. Oké, je het moderne militaire apparaat of niet? Houden het zijn in dit al gelanceerd. Met, u kunnen deze even om contact contacten krijgen, met zit er O oh ja? Ja, de twee ruimte geven van de vermoede vloer de dag. Ik van de dag. dat van de dag. is ben de dag. Ik ben van de Ik ben van een paar Ik dat de dag. Ik ben van de dag. dat ben van de dag. Ik ben van dat dag. Ik ben van de dag. dat ben van de we dat ben van de dag. Ik dat de de de hier over. Daar We Over en uit. This is the voice of America, Frankfurt. Wij onderbreken dit muziekprogramma voor een speciale mededeling. Een half uur geleden werd er een bom van ongekende kracht afgeworpen boven Noord-Amerika. Het was een bom van een onbekend type, maar alles wijst erop dat het desbetreffende vliegtuig van Rizie de oorsprong was. Even voor de ontploffing werd er een toestel, een de Mink, boven Amerikaans frontgebied gesignaleerd. De vergeefs werd geprobeerd dit toestel neer te schieten. Inmiddels komen wij nog geen verbinding krijgen met Amerika. Beelden die wij zo even opvingen via de Satellite noci 2 doen echter het ergste vermoeden. Alle verloven zijn ingetrokken. Wij houden u op de hoogte. Mijne heren, het woord is aan generaal Tjafi, op het veld hebben van de NATO. Dank u. Mijne heren, u zult nu zo langzamerhand al wel hebben opgemerkt dat er iets gaande is. Zonder boer of werd er door de Russen midden op het Noord-Amerikaanse continent een bom neergekwakt. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier een FF-bom waarvan zij de formule onlangs van ons hebben gestolen. Ik kan u mededelen dat we niet hebben gewacht tot de Rode met nog een paar andere goed gemikte bommen het totale aanvalswapen van het Westen zouden hebben vernietigd. De nodige bevelen zijn al gegeven, vergeldingswapens zijn onderweg. Gewone kernbommen? Uh, ja, uiteraard. Wij beschikten maar over een klein aantal FF-bommen en die waren in de steek op de vagen. Oh, juist, ja. En de. Ja, wilde u nog iets zeggen? Uh, ja, u zegt dat onmiddellijk geantwoord werd met vergeldingswapens. Die kunnen we nu dus ook van de andere kant verwachten? Uh, ja, natuurlijk. Zo gaat dat nou eenmaal. Uh, Meneer heren, ik hoef hier natuurlijk niet aan toe te voegen dat nu dus onmiddellijk plan rood wordt uitgevoerd door alle NATO-eenheden, waar ook de wereld. U vindt plan rood gedetailleerd terug in... Zijn. Uh, ja, ja, ja. Uh, goed, uh, u vindt plan rood gedetailleerd uitgewerkt in de verzegende envelop die u met het oog op een dergelijke situatie elke maand vooruit niet werk. van wie dan ook, maar niet van ons. de Amerikaanse rapporten dat het hier duidelijk een Russisch toestel betrof, maken of deel uit van een Duivels plan om ons de voor dit conflict op de nek te schuiven, of of kamerad, of zit er misschien nog een derde natie in het spel. Ik denk hier bijvoorbeeld aan China, dat er alleen maar baat bij kan hebben als de Amerikanen en wij elkaar uitmoorden. ...moeten we op nu toch geloof gaan echt aan het sprookje... Van, van het al op in de zijne, ...dat het hierom... ...omwetend uit de ruimte gaat. Laten we ons daar het hoofd maar niet meer overbreken, kameraden. De oorlog is aan de gang... ...en niets kan er meer tegenhouden. De Amerikanen kregen als eerste een FF-bom te incasseren ...en zij ondernaam automatisch tegenactie. Toen kregen wij zo'n bom... ...en ook wij namen automatisch tegenmaatregelen. Zo gaat het nu eenmaal. We wisten dat er vroeg of laat zou gebeuren. De strijdkrachten van het Warschau-plak moeten dus is onmiddellijk. Kameraad, kameraad, generaal. Ja, ja, ja. Stil in even. Wat heb ik jullie voorstel? De Amerikanen wachten niet. Daar, heel hoog. Met melden, heer. via de radio kunnen hier voor we het hebben het via de radio allemaal gevolgd, Ja. What? Het is 8 uur, tans volgt het nieuws. Na de grootscheepse verrassende aanvallen op Amerika en West-Rusland werden er waarschijnlijk kernbommen afgeworpen boven Parijs, Londen en Warschau. Officieel werd dit nog niet bevestigd. Voor Nederland zien deskundigen geen onmiddellijk gevaar. Al is een aanval op Rotterdam en overom grens op Antwerpen, al zijn de, de twee belangrijkste aanvoerhavens van de NATO niet ten beeld. Onmiddellijk na deze nieuwsuitzending volgt een toespraak door premier. Goedenavond, beste luisteraars. Onze collega's van Radio Ilversum zijn zojuist uit de ether verdwenen. En dit zou kunnen betekenen dat nu ook onze Noordenbeuren wellicht door een volkretter en zwijger werd opgelegd. Wij bellen, tot nu toe nog zonder resultaat. Onze correspondent in Nederland. Voor dit ogenblik gaan u ook eer in Brussel de sirenes. Het buitenlandse nieuws zal zoals u wel kan denken al gewijd zijn aan het vast uitgebroken conflict dat wereldafmetingen heeft aangenomen. Bovendien. de hele aarde is verdwenen. Een Eén zwarrelende hoop gloeiend stof Beheerf, met en... Het en Steve, een hemelsnaam. In naam van welke hemel dan wel? Steve! Jij verliest iets wat ik verlies. Eerst gemakkelijk, die hij. Hey. Jij hebt het hier gehaald. Kom je back! Sorry, man. Sorry. Ik heb ook wel zin om een potje te gaan janken, Steve. Maar we moeten dit schep over een uur of wat zien neer te vetten. Daarin? Waarin dacht je dan? Wat heeft er nog voor zin? Kijk dan zelf! Alles is uit de knoppen Dat niet, zit niet meer uit de radio. of stijl hier? Nee, of niks, niks. Hij ligt geen geluid meer. Kijk! Hm? dat is het? Daar heb ik ze! Daar heb je wat? Een vloot! Een kloot Kijk kom op het al aan Duizenden, maar nog eens duizenden stukjes Katerijs! Ja. Ze zijn wel iets later als ons vertelde. Mm -hmm. En? Ik ben daar. We zijn dus later. Ja? We zullen maar heel kort naar hen op aarde landen. We zullen dan nog niet de tijd gehad hebben om zich te organiseren. Daar, daar, door het venster. Je kunt ze nou zien. Allemaal bollen. De hemel is vol met glinsterende bollen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zullen dus wel degelijk een kans hebben om aan ze te ontkomen. Wat bazel je toch, kerel? Er ja, valt dus toch iets tegen ze te ondernemen. Hm? Ik denk nu maar aan wat Opeen doet hij. Misschien is alles toch niet verloren. Wat. Wat dacht je dan te ondernemen, hè? Niets, niets. Ja, vergeet het voorlopig maar, Steve. Dat ik er nog maar niet over uitleiden. Ik wil je geen valse illusies bezorgen. Ja, ja. Hoe gaat het met de bollen? We komen er nog steeds voorbij. Ze schijnen dus totaal geen aandacht voor ons te hebben. Geen enkele niet. Kijk, nou komt er niets meer aan in de verte. Ze zijn ze ons allemaal gepasseerd. Mm. Onze vrienden van Venus. Om bij ons de inboedel over te nemen. Ja. Huh. Veel lijkt er niet meer over te nemen. Als je aarders aardig zo bekijkt. Vergeet niet dat ze immuun zijn voor radioactiviteit, hè? Ja. Kijk, ze zijn nou wel in geveldig weer meer te zien. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Dan wordt het hoog tijd dat we ons met de landing gaan bezighouden. Landing? Je ziet geen steek. De hele aardig is omgeven door één reusachtige stofwolk. Nou ja, het zal niet zonder risico's zijn. We zullen één parkeer rondje draaien en proberen met infrarood of met radar als landschap eerst een beetje te verkennen. Althans dat wat er van over is. Althans dat wat er van over is, dat heb je erg raarig gezegd. Waar zetten we hem neer? Australië. Oh ja, dat gaan we proberen in elk geval. Jij hoopt bij de internationale rantebasis te komen. Dat hoop ik, ja. En wat denk jij daar nog te vinden? In het gunstigste geval heeft meneer O.P. met de Russen die nog gebleven zijn de hele de in de was gekregen. Er waren daar Russische ruimteschepen aanbouwd, net zoals deze. Ze kunnen in een minimum van tijd onder de grond worden gestopt, dat is één. Ten tweede is het hoogst waarschijnlijk dat Maasgalf Gorachov, generaal Steven en Don... ...met hun mannen daar geland zijn, als het hun is gelukt tenminste. Ten derde is Australië tamelijk zeer. Het is niet waarschijnlijk dat er bommen zijn gevallen. Maar het zit onder de radioactieve voluit. Ja, Dat zal wel, ja. En wij hebben geen tegen radioactieve uh, straling beschermde pakken? Nee, nee, nee, nee, nee, maar dat is een zorgen voor later Steve. dat is die we straks weer. Wie die vraagt, die die vint zich ik altijd maar. Jij bent nog steeds diezelfde onverwoestbare optimist. In de Nou, prima vast nu. We beginnen af te remmen. Oké, okay? starter. Ja, Australië. We duiken er scherp op af. Over 20 seconden. Bert! Bert! Ja? Kijk daar eens. God, wat machtig. Zo, zou dat een toestel van de Venusianen zijn? Ik, ik weet het niet. N nee, zou ik zeggen. Dit is een schijfvormig toestel. En alles wat we tot nu toe van de Venusianen hebben gezien waren bollen. Met, met een blauwe groep. Ja, ook een... Huh? Dit is een rood tot zedeld licht. En deze is veel groter, dat doet. Bedenk aan een van die ouderwetse vliegende schotels. Kijk eens, kijk eens, kijk eens goed rustig die er rond doet. Denk dan of die een ketje komt, mee weg. Wat denk je? Ik denk voorlopig niet. Nou, zeg je schat, ik ga het schip keren. En nu de remmotoren van de kracht. Dat is de lucht die je hoort. We zijn nu in de onderste regionen van de Damkling. Je ziet nog steeds geen handboer uh -huh. Hoe hoog zit er nu? Zo'n 15 kilometer. Kleine shoot uit. Pardon. Hoe weet je nou of je in de buurt van de Ruimtebaas kan? Ik weet helemaal niks. Maar nou even je slater, Steve. Ik zal blij zijn dat ik dit geval zonder brok aan de grond krijg. Pardon. Nou, hoofd shoot-out. Op ze dat ding. Moet hier behoorlijk stormen. Hé, hey. hé hey, kijk! kunnen de landschappen deden nou zien? We zitten boven land, hè? Dat zei je toch, Australië. We gaan recht op een klein dorp af, hè? Mooi, mooi, mooi. Enig teken van leven te bespeuren? Nee, niet. Had ik ook niet verwacht. Zeg dit, dit kan helemaal niet in de buurt van de ruimtebasis zijn, hè? Je ligt binnen in de woestijn. Honderden kilometers van de dichtstrijd is in de dorp verwijderd. Ja. Dan kun je niet even opkijken naar ergens anders landen. Kan niet. Geen droppelbrandstap meer. Huh. Nou, hou je vast. Zo. Hier zijn we dan weer. Home sweet home. elk geval Australië. Ik kan me toch niet in een werelddeel vergist hebben. Nou moeten we de basis nog zien te bereiken. Maar we hebben geen anti-stralingspakken. Hoe lang kan een mens het uithouden? Daarin, met, denk je? Ach, als je er geen prijs op stelt om erg oud te worden, een dag of twee. En als je er wel prijs op stelt, zou ik zeggen dat je erin kunt wagen. Een uur, misschien anderhalf uur. Zonder blijvende gevolgen. En wat doen wij in anderhalf uur? Luister, Steve, je ziet dat dorp, hè? Hmm. Op misschien vijf minuten in loopas van hier. Hoogstwaarschijnlijk vinden we daar geen levende ziel meer. We pikken er een auto, een snelle auto. We zullen daar wel aan de beet komen waar we ons precies bevinden. En dan racen we naar Boemera toe. En als we het niet halen? Dan halen we het niet. Maar ja, wat, wat, wat hebben we eigenlijk nog te verliezen? Zeg maar ik heb een beter idee met. Hmm? Iets dat onze kans groter maakt. We proberen het dorp te bereiken. Hè? Ja. En dan, dan proberen we te telefoneren naar de basis Boemera. Dat moet mogelijk zijn als ze hmm. deze eikse overleefd hebben. Dat klinkt aannemelijk, Steve. Nou, en daar hebben ze anti-stralingspakken. Dan kunnen ze ons komen ophalen. Ja, ja, ja, ja, ja, we kunnen het uh, proberen. Geen spoor van de Venusialen te zien, hè? Nee. Geen spoor van enig levend wezen, trouwens. Zo wat je die bomen zien, tja. Sure. Geen blad zit er meer aan. Oké. Okay. Naar buiten? Vooruit dan maar. Steve. Hier naar binnen. Jezus, wat een stof. Zeg. Daar ligt iemand, hè? Waarschijnlijk de eigenaar van de zaak. Niet aankomen. Nee, niet aankomen. Even kijken. Hier is het kastboek. Peter Springs heet het nest hier. Kijk even of je ergens een wegenkaart kunt vinden, Steve. Yep. Het is noodzakelijk. het handschoenenkastje van een auto buiten. Oh, dat ook niet. Het is hier een garagebedrijf. Ze verkocht ze zelf. Hier, ik heb er een hele stapel. Hoi. Hoi, hoi. En? Ja. Peter Springs? Ja. Uh, ja, hier. Hier. Woemma ligt, ligt op een kleine 200 kilometer naar het westen. Je weet je dat zeker? Hier, kijk maar. Oh. Deze weg. Ja, dat had erger gekund. Wat bedoel je erger? erger. Oh, 200 kilometer kunnen we altijd nog binnen een redelijke tijd afleggen. met een snelle wagen. Ja, dat wel, maar... Rem, maar... Rem. Mijn plan om Boomerat te bellen. Oh ja, ja, dat zullen we proberen. Waar staat die telefoon hier ergens? Oh hier. Mooi. Als de elektriciteitsvoorziening hier automatisch wordt geregeld, maken we een kans. Hey, jij nummertje, nummer? hoor. Ja, natuurlijk. Niks, hè? Nee. nee. nee. nee. nee. nee. Met... Ruimtebaten, Womera. Ze komen door, gelukkig. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hallo, Womera. Met melden, hier Wie heb ik aan de lijn? Ik ben het. Opeen. Geweldig. We zitten hier in Pietersprings, meneer Opeen. Oh. Ja, we willen naar jullie toe komen maar we hebben geen antistralingspakken. Kunnen jullie ons niet opkomen halen? Met. Die twee andere ruimteschepen met generaal Stevens en Maarschalen Gorochov en Don en Valentina. Die zijn ongeveer 24 uur geleden hier geland. Godzijdank. Dat is tenminste één goed bericht. Allemaal gezond en wel? Dat zul je wel zien, Matt. nog maar eerst dat je hier komt. En? Wat? Zo pijn, hè? Huh? klonk zo vreemd. Ze kunnen ons niet komen ophalen en we zullen het verder allemaal wel zien als we daar aankomen, zei hij. Er zit iets niet goed, Steve. Wat een wonder heten dat er nog iemand in leven is. Ja, door tijd dat we opstappen. Ja, is een garage, dus er staan wagens genoeg. Er zijn hele snelle bij. Maar, ik, maar, maar is er nou niets dat we zouden kunnen doen om, om onze weerstand te vergroten tegen die straling? Eh, een, een lood! Als we de wagen bekleden met lood of zo. Nee, nee, we hebben geen tijd voor trouwens. Het enige wat we kunnen doen is rijden, zo hard mogelijk rijden. Kom Kom mee! Nou, nou. Ze is hier keus genoeg. Hier een sportwagen. Wat denk je ervan? sleutel erin. Nee, dommer. Bert? Ja? Hier, joh. Een kroert van de wagen. Mooi. Laten we hem eens bekijken. Mooi, hè? Ja. Prachtig. Goeie, Steven. Nou, veel verkeer zullen we niet tegenkomen onderweg, denk ik. Benzine. Huh? De benzine zit hoogstens 10 liter in. Oh, de pomp staat voor de deur dus. Mooi Mooi Gooi jij die deur vast open? Benzine genoeg. Zet de motor even af wil je man? Geen tijd voor opschieten man. Vullen nou die tank. Heb ja, jij die bij. Ja, hier. Hmm. Kijk, eh, je rijdt hier, hier de hoofdstraat uit, hmm. dan kom je vanzelf op de snelweg. Ja, ja, ja, oké, okay, dat is voor mij genoeg. Kun je het tegen een hoge snelheid, Steve? In de ruimte wel. <laughs> nou ja, dat zal wel moeten, hè. is <laughs> alleen op voor de auto's die ze midden in de straat hebben laten staan. Oké, okay, oké, okay, hou je nou vast. De balans hier door te zien. En. Dat zijn ze! Ja! De Venusianen, de insecten, hele wolken! Ja! Rugsteed! En onder die balak is de ingang van de schuilpijl. we wel een poosje tegen. Die gauw in de lift en naar de beneden. Steve, kom mee. Niemand. Niemand om ons te verwelkomen. Wat had je dan verwacht? Als ze de rode loper hadden uitgelegd. Het is hier aardig donker. Ja, donker. Heb je iets om uh, licht mee te maken, Stief? Ja, zeker. Hier, de luchiver is uit het ruimteschip. Er uh -huh. ja, moet hier toch ergens een knipje zitten om het licht aan te doen. De lift werkt, dus er is elektriciteit. Hier. Oh ja, ja, mooi. Zo. dat is beter. Ja. Naar vooruit. Hé. Hey. Kijk daar eens. Dat is een... zo'n rus, een dode rus. Hier, ja, nog een. Ja, allebei een stief. Ja. Kijk, en hier. Hm? Amerikanen, technicus. Ook dood. wat kan hier nog weer gebeurd zijn, zeg. Ja, een uur geleden hebben we getelefoneerd met de Opijn... Meneer Opeen. Meneer Opeen. Maar huh? ze zullen toch niet allemaal... Laten we verder kijken. Hier, terug, die deur in. Meneer Opeen. Ja. Hallo, jongens. Wat, wat is er gebeurd? Het is de oorlog. Fanaten, zie je gekken, zullen er altijd blijven. Oorlog. Hier. Hier de enige internationale commune die ooit goed gefunctioneerd wat heeft. wat is er dan toch gebeurd? De twee ruimteschepen kwamen aan van Venus, gisteren. Bij Gorachov erin, Stevens, Don, Valentina en een heel stel Russen. Het ging allemaal best tot er over de oorlog werd gesproken. Het ene woord haalde het andere uit. Eerst werd er gevochten, toen werd er de schietpartij. Dat heeft een uur geduurd. En toen de overgebleven Russen zijn vertrokken in een ruimteschip. Waarschijnlijk kan de Sovjet-Unie. Ach, in zekere zin kun je het allemaal wel begrijpen. En de andere, generaal Stevens. In Het lazaret. Kreeg een kogel tussen zijn schouder. Maar verder gaat het wel weer. En Don? Don helpt Valentina in het lazaret. Bij Don is ze prima. Ze is altijd in een onverwoestbaar humeur. Dan zijn er nog een paar. Ook nog wat gewonden. We waren niet met zoveel mensen meer hier, weet je. Wat doet Valentina hier nog? Ze is een intelligente vrouw. Ze wil niet mee met de andere Russen. We zei dat ze dan een zekere dood tegemoet ging. Daar gaat ze gelijk in. Nou, laten we dan maar eens gaan kijken naar de andere meneer Opeen. En een ogenblik. Hoe lang zijn jullie buiten geweest? Twee uur. Iets, iets meer dan twee uur. Dat is te veel. Dat is eigenlijk te veel. Maar dat hindert niet. Trekken jullie die kleren uit hm? en doe straks schoon aan. Jullie gaan eerst onder de ontsmettingsdouche. En straks in het lazaret krijgen jullie een spuitje tegen eventuele gevolgen. Fijn, uitstekend. En dan moeten we het getij maar weer eens de gunsten van ons laten keren. Hoezo? Heb jij... Heb jij een plan in je hoofd? Ik dacht van wel, ja. Doet me goed dat te horen met. Maar ik ben er bang voor dat er op te veel vernietigd is. En ook wij hier onder de grond nog wat beperkte tijd te leven hebben. Maar ja, oké. Okay. Vertellen jullie me alles maar straks in het lazaret. Ik ga de anderen vertellen uit jullie behouden zijn teruggekeerd. Nou, nee. Zoals ik slaat zich overal nog steeds doorheen. Toch ziet u niet zo best uit, generaal. De kogel heeft geen been geraakt, maar hij heeft wel veel bloed verloren. Oh, hij komt er wel weer bovenop. Valentine. Ja, meneer Opeen. Doe mij eens een plezier, kind. Je hebt er toch nog ergens van die medicinale alcohol staan, hè? Ja. Ik vind wel dat we allemaal een drankje verdiend hebben, mensen. Ja. Ik zal er dadelijk voor zorgen. Vertellen jullie eens hoe jullie weggekomen zijn van Venus. We hadden de hoop al opgegeven dat we jullie nog levend zouden terugzien. Nou, kijk dan. In het begin dachten we dat we de hele situatie in de hand hadden. We hebben hun ruimteschepen gesaboteerd. We hebben de bommen onschadelijk gemaakt die ze hier op aarde wilden gooien. <laughs> en toen grepen ze ons in de kraag. Ze hadden ons namelijk al die tijd al in de gaten gehouden. Hier zijn de drankjes. Schitterend. Je hebt het een beetje verdund, hoop ik. Nou hier. op het weer zien en op en op. Tja. Daarop. Nou, eerst dan maar eens drinken. Proost, niet allemaal. Proost. Proost. proost. proost. Uh. Uh. O, wel jaren geleden. Het smaakt gelukkig Nu voelt we <laughs> ja, ja. Valentina heeft het kennelijk verdund tot op vodkasterk. Dat is goed sterk. Ja. Vertel eens verder, Steve. Uh. Oh ja. Ze hadden uh. ons dus al door in de smiezen gehouden. Ze doen immers aan uh, telepathie. Hmm. Nou ja, ze hebben ons gepakt en eh, toen hebben ze ons zomaar laten gaan. Zomaar? Ja, zomaar. Ze waren van mening dat we toch geen kwaad meer konden doen. En daarin zouden ze wel eens gelijk kunnen hebben. Zou hun invasievloot al geland zijn? Die is geland, ja. En wat gaan ze nu doen? Geen flauw idee. Geen enkel de nul. Maar, uh... Juist, ja. Jij had een plan met. Een plan? Wat denk je nog van deze failliete boedel te kunnen redden? Tja, ik zie het ook niet, met. We hebben de aarde gezien vanuit de ruimte. Het is onherroepelijk naar de knoppen. Eén kokende heksenketel. Hm. Ik denk dat we ons niet meegerekend overlevenden op één hand kunnen tellen. Misschien ergens een paar slemielen in een kolenmijn of zo. Nee. Nee, ik zie het niet. Ja, het is van mijn kant ook wel een slag in de lucht, maar luister eens. Toen wij met afremmen begonnen, zagen we een vreemd ruimteschip. Mm -hmm. Geen bol... Maar een schijf. En veel groter, nietwaar, waar, Steve? Ja, dat ja, klopt. En wat zou dat? Meneer Opeen, herinnert u zich dat u mij zei dat de Venuzianen in de tijd kunnen reizen? Toen maar, tijd reizen. Oh, nou even je mond over. Oh, ja, sorry. Ja, dat herinner ik me net. Ik heb jullie zelfs gevraagd om op Venus te proberen om uh. erachter te komen hoe ze dat doen. Dat heb ik ook gedaan. Ik stelde de vraag langs mijn neus weg aan de koningin van die Venusiaanse insecten. Ze kunnen inderdaad in de tijd reizen. Niet ver en alleen terug. Naar het verleden toe. Maar ze doen het bijna nooit gezien de complicaties. En dat vergt ook bijzonder veel energie. Je wilt mij toch niet gaan vertellen met dat die koningin jou in je neus heeft gehangen. Hoe ze dat klaarspelen? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar ze zei wel dat ze het hadden geleerd van de marsbewoners. <hacht> Een oud en eerbiedwaardig gras noemden ze. Ja, dat zei ze, daar was ik zelf nog bij. Maar dat verhaaltje klonk me toen al erg ongeloofwaardig in de oren. Ik zie het als onze enige mogelijkheid. Tja, veel keuze hebben we niet. Wat wou jij dan doen met. Ik dacht dat u dat al door had, meneer Opeen. Met een ruimteschip naar Mars toe, natuurlijk. Wel ja, doe maar. De radioactiviteit schijnt jou geen goed gedaan te hebben, mijn jongen. Jij moet nodig opgenomen worden, met... En toch zet ik het door. Die schotel die wij zagen zegt maar dat er nog meer partijen bij dit conflict zijn betrokken. Misschien wel Mars. En als wij de Marsbewoners hun geheim kunnen ontfutselen... Oh, juist. Ja hoor, jij krijgt van de Marsbewoners een mooie tijdmachine cadeau. Je zet de klok een paar jaartjes terug... en je komt op je gemak naar de aarde teruggekuierd in pakweg 1970 of zoiets. In elk geval lang voordat er sprake was van die onaardige Venusianen. Je schudt de wereldopinie wakker, je vertelt de mensen wat ze te wachten staat... Zoiets, en dan... ja, inderdaad, ja. Je zult hoogstens een science-fiction-romanetje met je belevenissen kunnen volkrabbelen met... want niemand zal je geloven. Ik zal bewijsmateriaal hebben. Foto's. Ach, vlieg op, man. Daarbij, als we een stap terug in de tijd zouden kunnen maken... zullen we veel doeltreffender maatregelen kunnen nemen... dan alleen maar de mensheid waarschuwen. Ja, ja, ik snap best wat je bedoelt. Generaal maar Stevens, ik dacht dat er toch wel iets in zit... in dat idee van Bert. Het heeft waarschijnlijk maar een minuscule kans van slagen, maar... ik zie ook niet wat we anders zouden kunnen doen. Hier op aarde zitten we in een verloren positie. Juist. Ik stel daarom voor... Dat we met z'n allen gaan. Iedereen die hier aanwezig is. Met z'n hoeveel zijn jullie? Alles bij elkaar een man of tien, waaronder vier gewonden. En drie vrouwen, twee verpleegsters en Valentina. Mooi. En ik zal jullie vertellen waarom we met z'n allen moeten gaan. Voor het geval onze missie op Mars mislukt, kunnen we doorvliegen. Waarheen moeten jullie me iets vragen? Wie weet vinden we ergens wel een planeet met voor ons mensen leefbare omstandigheden. Maar dat zou jaren en jaren gaan duren met. Dat weet ik, dat weet ik. En het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat het lukt. Maar als het lukt, zouden we een nieuwe menselijke kolonie kunnen stichten. Vergezocht. Nou ja, ik heb inmiddels al afgeleerd om ideeën van tafel te vegen, alleen omdat ze mij te vergezocht leken. Het zou anders wel werk aan de winkel betekenen voor jou, Valentina. ...tien man met drie vrouwen. En die twee verpleegsters kun je wel vergeten. De een is van dikke Troela en die andere is ook al niet zo bepaald pril. Het is echt niet zo waarschijnlijk dat iedereen hiermee zou willen gaan, dacht ik. Dat slotte is een reisje naar Mars. Als we het halen, geen ommetje. Als ze mee willen, kun je ze straks stuk voor stuk vragen, meneer Opeen. Ja, nou eerst de technische details. Hebben jullie hier voldoende antistralingspakken? Meer dan genoeg. Uh, is er een ruimteschip beschikbaar? Niet één, Nee. Sorry, Matt. Tommer nog wat toe. Dat is een streep door de rekening natuurlijk. En jullie ruimteschip dan? Dat zal niet lukken, generaal Stevens. Waar staat het? In uh, Peter Springs. Hmm. Waar ligt dat? Peter Springs? Dat ken ik wel. Klein gat, plus-minus 200 kilometer naar het oosten. Hallo. Konden jullie dat schip niet een beetje in de buurt neerzetten? <laughs> we waren al blij dat we het in Australië konden neerzetten, man. Is dat geen hand voor ogen? 200 kilometer, zo enorm is dat nou ook weer niet. Er zit geen druppel brandstof meer in. Geen druppel? Nee. En met de computer is ook gedroeid. Ja, wat dacht u? Die Venezuelanen hebben ons niet zomaar laten gaan. Ze hebben ervoor gezorgd dat we alleen maar één enkele wijze naar de aarde konden maken. Toch lijkt mij dat daar wel iets op te vinden moest zijn, hè? Inderdaad, met er moet iets op te vinden zijn. We hebben hier genoeg zware trucks waarmee we brandstof kunnen aanvoeren. Wel tien. Een paar ritten heen en terug en we hebben het ruimteschip volgetankt. Ja, als die Venusianen ons met rust laten, wat we niet erg waarschijnlijk lijkt. We zullen ze afweren. Ja, dat is gemakkelijk gezegd, meneer Opeen. We hebben ze leren kennen. Daarbij komt nog dat die Russische ruimteschepen helemaal niet zoveel brandstof gebruiken. We moeten vooraf berekenen hoeveel we nodig hebben. En dan halen we het misschien zelfs in één rit met de trucks. Er staan hier zeker tien, zei ik al. Oké. Okay. En die computer kunnen we herstellen. Of, nog beter... We nemen nieuwe mee. Nou, dat gekke plan van jou begint toch vaste vormen aan te nemen, hè, Matt? Ik ben er eigenlijk blij om, weet je dat? Eindelijk weer actie. Wanhoopsactie, als je het mij vraagt. Maar we doen tenminste weer iets. Als ik vragen mag, wat doen we eigenlijk als die Venusianen ons aanvallen? Nou, we, we hebben ze voldoende leren kennen op Venus. Radioactiviteit doet ze helemaal niets. Insecticiden en vlammenwerpers, dat zijn de enige dingen waar ze ontzag voor hebben. Mooi, we hebben hier geen insecticiden, nog geen ouderwetse flitspaar. Oh. En vlammenwerpers zijn hier helemaal niet. Meneer O.P. Ja, wat is er, Valentina? Als ik me niet vergis, heeft u mij eens verteld dat er 30 kilometer hier vandaan een militair kampement is. Dat klopt, ja. Tweede Australische tankregiment. Tanks? Tanks? Geniaal, Valentina. Geniaal. En die Australiërs zijn uitgerust met spiksplinternieuwe koekentanks. Snel is de weerlicht. En daar kun je nog een vlammenwerper op aansluiten ook. Zo'n ding dat wel 200 meter verspuit. Dat is toch prachtig? 30 kilometer, hè? Ja. Dat kunnen we halen met onze sportauto waarmee we hier naartoe zijn gekomen. Dat is een kwartiertje rijden. Daar pikken we dan zo'n tank om de trucks te confouilleren. Ja, ja, ja, dat doen we. Eh, wie kan er hier een tank besturen? Ik. Ik ben bataljonscommandant geweest bij de tanks. ja. En uw schouder dan, generaal? Ach, man, even op je tanden bijten en ik voel mijn schouder niet meer. Daarbij stuur ik niet met mijn schouders, is het wel? Mooi. U hebt tenminste drie man nodig om zo'n tank behoorlijk te bemannen, hè? Drie man, ja. Prachtig. Dan pikken de generaal en twee man. Eh, uh, ja, Steve, misschien jij en ik. Vooruit maar weer. Samen uit, samen thuis, zullen we maar zeggen. Dan pikken wij die tank met z'n drieën en komen hier naartoe. Uh, u meneer Orpijn neemt hier de leiding bij het volleiden van de trucks. Met alles wat we nodig hebben. Hoeveel tijd gaat dat kosten? Even kijken. Zoveel man hebben we niet. Nog zeker een uur of vijf. Maar zoveel tijd hebben jullie niet nodig. Nee, nee, nee. Dan kunnen jullie met jij, Steve... eerst even genieten van een verdiend uurtje rust en iets gaan eten. Nou, dat is echt geen eten. Een hamburger met frietjes oh. en een pilsen? Oh. Daar kan voor gezorgd worden. Dat is niet waar. Heb je de gehoord gehoord? Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja, niet te geloven, oh, Geweldig. En wat helemaal niet te geloven is... is dat er nou weer schot in de zaak komt. Dankzij jullie. Het staat open. Ik heb geen wachtpost te zien. Hoor. Ja, ik heb het gezien. Zit u goed gedaan? Oké, okay, Matt. Rij maar naar binnen. we staan de tankste de hele rijen. Ja. Ook het Australische leger was in staat van paraatheid. Ze zijn dus waarschijnlijk volgetankt, voor munitie voorzien en staan met de schuld in contact. En de bemanning? Geen levende ziel. Welke nemen we? Ach, dat maakt dan niks uit, het is ja, allemaal hetzelfde. Zeg, Wat me een beetje verbaasd is dat we nog geen eh, bezoek van de Venusianen hebben gekregen. Juist niet te vroeg, dat komt toch wel. Nou? Oké. Okay. Mooi spul, hè, die Cooper Tanks. Maar vanaf wat je een mooi spul noemt, is het een rot gezicht die lugubere monsters op een rijtje. Hé. Hey. Huh? Jullie zullen me een handje moeten helpen. Wat? De bemanning zit erin. Dood? Wat dacht u? Komt hier, pak het even aan. Is het niet een beetje onkies om die jongens zomaar overboord te kieperen met? Ja, ja, ja. we hebben nu geen tijd om aan etiek te denken. Generaal. Ja. Zo, dat de volgende. Is ja. Zo, nou. Is de chauffeur nog? Ah, zo. Ja, heb ik zo, al boy. Oké, generaal. Kom, ik help u even. Ja. Dank je, En? Wat, en? Ja, het lukken met de besturing. Ja, natuurlijk wel. Zoveel verschilt dit niet met oudere modellen. Even kijken. We zien het vol. Sleuteltje zit erin. Hydraulisch systeem is olie genoeg. Ik start hem. Je warm laten draaien. Ik kom zo lang lang jullie hier te toren. We zijn zo'n ding altijd hè? Wacht maar eens dat we rijden. Daar is dit nog niks bij. En Straks zetten we de intercom op om met elkaar te praten. Nou, jij wordt dan tankcommandant met. Jij gaat op dit alleraardigste klapstoeltje zitten en je sluit het duik. Zo. Je kunt door de periscope nog naar buiten kijken. En die kun je draaien. Zo, heb je dat? Roger. En jij bedient het kanon, of in dit geval beter de vlammenwerper, Steve. Hoe, hoe werkt dat? Even kijken. Ah, hier, dit moet hem zijn. Dit rode knopje. En met deze hendel draai je de toren om te richten. Zo, kijk. Ja, mooi zo, ik heb het gezien. Even checken. Zie je die vrachtwagen tegenover ons? Ja. Geef hem dan de volle laag. Nee. Wacht even. Um, ik draai de toren, zo. Ja, dat is hem. Mooi. En eh, hoe moet ik nou de vuurafstand bepalen? Die kun je hierop afmeten. Oh ja, ik zie hem. Eh, Mooi zo. Draai lopen loop omhoog. Die truck staat op ongeveer eh, 100 meter afstand. 100 meter... Uh, ja, zo? Ja. Oké. Okay. Vuur. Is niet te geloven dat die truck die is er geweest. Dat is geen kinderspeelgoed, hè? Nee, dat is het zeker niet. Nou, ja, je krijgt je aanwijzingen van Matt als het gaat gebeuren. Die motor moet nog wel een kwartiertje warm draaien voor we kunnen vertrekken. Dus je kunt je intussen een beetje vertrouwd maken met het hoe en waarom hier binnen. Matt? Ja? Probeer jij eens wat geluid te krijgen uit de radio. Op 1 in de truck zit op kanaal 2. Ah oh ja, generaal. Dit doet me denken aan de tijd toen ik nog inspecteur was in deze stalen jongens. Die lucht van benzine, olie en kordiet... En uh, vergeet jullie voor alles één ding niet, hè? De luiken dicht. Komt voor elkaar, generaal. Goed zo. Dan checken we nu de intercom. Je zet dit ding zo op je oren en het microfoontje plaats je voor je keel. Voor je keel? Niet voor je mond. Nee, voor je keel, Steve. Zo, ja. Dan met? Hoor je me? Je moet hierop drukken. hè? Huh? Oh, oh, ja, ja, dank u. Ik hoor u, generaal. Steve, hoor jij me ook. Luid en duidelijk, generaal. Fijn. Iedereen op zijn plaats en luiken dicht, jongens. Colonel Stevens. Ja, meid? Dat was precies op tijd. Daar heb je ze. Wie? Die vervloekte Venusianse insecten. Een hele wolk. Waar? Op drie uur. Met andere woorden, rechts. Grote, groene, nee. Wacht even af wat ze van plan zijn. De, de wolk blijft nu hangen. En nu? Oh nee, verdomme nog een toe. Ja, inderdaad, Pet. Nou, we wisten toch dat ze dat kunnen. Ze. ze vormen zich tot mensen. Dat is een lastig probleem. Zie jij wat ik zie, Met? Ja. Ze vormen zich tot soldaten. En daar hebben wij geen rekening mee gehouden. Als ze die andere tanks gaan bemannen, dan is het met ons gebeurd. Denkt u dat ze daartoe in staat zijn, generaal? Ik weet het wel zeker. Ze gaan in het gelid staan. De mensen. Eén komt er nou naar voren. Tom Alweer. Tja, de gedachte van Tom schijnt schijnt weer aan te zijn bij onze vrienden. Het lijkt me dat hij met ons wil onderhandelen. Niet doen, met. Ik ga eruit. Wat gaan we te verliezen? Hij gaat er niet uit. Ik wil ons niet permitteren een man te verliezen, omdat hij per se de flinke jongen wil uithangen. De generaal heeft gelijk, mensen. Nou goed dan. Ik ga vanuit de torenbal met ze praten. Ik hou in elk geval de vlammenwerper op ze gericht, want ik vertrouw ze voor geen cent. Zet je motor even af, alsjeblieft, generaal. Oké. Okay. Laat er bij God van die dichterbij komen. En vergeet niet dat ze gedachten kunnen lezen. Dat is waar ook, ja. Nou, daar gaat hij dan. Hallo daar. Met Melden. Hallo, Tomassov. Al kan ik er nog steeds niet aan wennen om jou zo te noemen. Waarom geven jullie je niet over, Melden? Waarom zouden we? Jullie hebben geen schijn van kans meer. De mensheid is vernietigd en de aarde is van ons. Jullie zijn trucs aan het volladen met brandstof. Waarom? Ik denk dat jij heel goed weet waarom, Tomasov. Willen jullie soms naar Mars toe? Je verwacht toch niet dat ik al onze kaarten open op tafel gooi, hè? Nee, maar we weten het toch wel. Een hopeloze poging melden. Volkomen hopeloos. Trouwens, we laten jullie niet eens vertrekken. We hebben er toch niets bij te verliezen. Nee, dat klopt. Jullie kunnen er alleen maar bij winnen door verstandig te zijn. Hoe? Ik herhaal het voorstel dat we jullie op Venus deden. Wij zijn van plan om een kleine kern van elite mensen zoals jullie... ...in leven te houden en zelfs uit te breiden. Jullie zouden dat allemaal overleven. Jullie zouden de kern zijn van een nieuwe mensheid. Jullie zouden samen met ons de aarde weer opnieuw kunnen opbouwen. In jullie dienst dan zeker? Natuurlijk. Wij zijn nu eenmaal de overwinnaars. Mogen we er even over beraadslagen... Goed, dat mag. Maar probeer het niet te lang te rekken. Hebben jullie hem gehoord? Ja. Geen denken aan natuurlijk dat wij op dat voorstel ingaan. Nee, vanzelf niet. Ja, maar we moeten tijd zien te winnen. Ze weten dat wij naar Mars willen. Ze willen ons dat beletten. Dus weten ze dat dat wel eens vervelende gevolgen voor ze zou kunnen hebben. Dat zit wat in jou. Deze hele bende weet wat we van plan zijn. Mm -hmm. We moeten ze dus elimineren. Nu. Onverwacht. Zo denk ik er ook over, jongens. U weet een onderhandeling zijn. Lijkt me niet bepaald ver. Ver, ver. Zoveel fair play hebben we anders van de Venustianen ook niet ondervonden. We zullen ze nooit allemaal te pakken krijgen, generaal. Een paar zullen er ontkomen. Dat is zo goed als zeker. En die komen terug met toch veel meer soortgenoten. Wij krijgen ze wel te grazen. Allemaal. En het leven van deze weerzinwekkende bastaard zegt me niets. Goed voor afschot. Oké. Okay. Dan geven ze de volle laag. Dat vlammenwerper uh, goed gericht. Ja? Tuur! Ik ben er maar recht, vlieg! een bruine Zo ja! En jullie? Op weg naar u toe. We hebben een tank. We hebben een aanval van insecten afgeslagen... ...maar ze zullen wel terugkomen met aanzienlijke versterking. Maar dan hebben we jullie om ons te beschermen. Dat zal niet voldoende zijn, meneer Opeen. U moet bovenop de trucks vuurpotten laten aanleggen. Vuur is het enige dat ze op een afstand houdt. Vuurpotten? Bovenop trucks die geladen zijn met zulke explosieve brandstof? Daar is nou eenmaal niets aan te doen. Goed, ik laat er meteen aan beginnen. Over hoeveel tijd kunnen we jullie verwachten? Over een kwartier ongeveer. Haal er dan alles uit, wil je? Hoe vlugger we hier weg zijn, hoe liever het is. Al bezoek van de insecten gehad, meneer Opeen? Ja, dat is juist om een voor ontrust. Kleine, zwerme insecten blijven op een paar honderd meter hoog te hangen. Net of ze ons observeren. Zou best kunnen misschien. Tot zo, meneer Opeen. Tot zo, Met. We zullen blij zijn jullie te zien. De wetenschap dat wij hier zo kwetsbaar zijn, is voor ons beslist geen prettige gedachte. Kan ik me voorstellen, meneer Opeen. Hello, Stevens. Ja, vlugger als het kan. Ze hebben al bezoek gehad van insecten, Vergeten ons blijkbaar. Het zal niet zo lang meer duren of ze gaan tot de aanval over. Begrepen, met? Meer kan ik er niet uithalen, met. Vergeet het slechte zicht niet. En Denk heeft nu eenmaal geen panoramische vooruit. Met! Met! Ze zijn er! Daar! Ja! Ze zijn overal om ons heen! De vuurpot aan, met! Oké, okay. moment! De laat. ze zitten overal. Kun je niet meer bij de vuurpot komen? Lucht niet meer. We hadden met één toe mijn wegleden moeten aansteken. God, maar bij ik zie geen half voor ogen meer? Ze hangen met trossen van de prisma's. Ik moet stoppen, jongens. Nou, staan we er mooi op. Waarschuw de anderen, met. Nu nog de tijd voor het. Roger. Hallo, meneer Opeen. Hallo, Matt. Wat is er? Ze vallen ons op het ogenblik aan, meneer Opeen. We moeten de tank stilzetten. Waar zijn jullie nu? Nee, ik weet het niet precies. Maar het kan toch niet meer dan een uh, kilometer of twee, drie van jullie vandaan zijn. Tory, wat gaan jullie nu doen? Wist het maar, meneer Opeen. We zijn vastgelopen. Probeer een oplossing te vinden, hoe dan ook. De kolonie is staat klaar. De trucks zijn volgetankt. De vuurpotten waar je het over had staan erop. Mooi, blijf op uw kievit, hè? Want ze zijn er voor u het weet. Daar blijven we zeker. En denken jullie om dat het over een uur of twee donker is? Oké, okay. we houden je op de hoogte meneer Opeen. Wat denkt hij wel, zeg? We kunnen helpen. We kunnen wel, wat is het nou? De motor. Hoe weet je dat? Precies, zoals ik al dacht. Ze hebben de lucht geblokkeerd. En dat geeft de beste motor in de brui aan. Nou is het helemaal met ons afgelopen. Die laatste geeft het nou natuurlijk ook op. Hoe lang kunnen we het hierin uithouden, generaal Steven? Het zal niet zo lang duren en dan worden we hier levend gebraden zonder ventilatie. Zoveel lucht zit er al helemaal niet in deze ruimte. En dan radioactieve lucht ook nog. Wie weet wanneer de injectie is uitgewerkt. Maar deze lucht niet eens meer mogen inademen. Ja, daaraan dacht ik nog maar niet eens. Het is niet te proberen om een hand naar buiten te steken en een vlammetje bij die vuurpot te houden met. Beslist niet, nee. Met andere woorden, er zitten als ratten in de val. Ja, ja. Mogen nog niet klagen. We hebben een onvoorstelbare hoeveelheid geluk gehad tot nu toe. Ze zijn nog eenmaal te sterk voor het handjevol mensen dat bij elkaar zijn. Leg je het beeldje erbij neer, Matt? Zo ken ik je niet, met. We moeten... Maar ja, we moeten toch maar met ze onderhandelen. Er zit niets anders voor ons op. Ik ben bang dat de het daar nou te laat voor is, met. Ze zijn er buiten om ons te vernietigen. Dat is zo klaar als een klontje. Er moet toch een of andere manier zijn om ze kwijt te raken. is er niet. Niet één. van Molotov cocktails met raketbrandstof. Brand als de hel. Hij gaat proberen tot vlak bij jullie tank te komen en wil er vervolgens een paar van die cocktails op mikken. Houden jullie gereed om die rijdende doodkist van jullie te starten zo gauw het hem is gelukt? Goeie beste Don. Generaal, hebt u het gehoord? Ja. Toch weer een kans misschien. Net iets voor Don. Oké okay, meneer Opeen. En vertel hem. Zeg tegen Don dat we geweldig waarderen wat hij gaat doen. Oké. Okay. En vertrek nu. Het kan niet zo lang duren tot hij bij jullie is. Van hieruit zien we duidelijk de wal-insecten die boven jullie hangt. Jullie kunnen op hoogstens anderhalf à twee kilometer van ons vandaan zijn. Fijn, bedankt meneer Opeen. Oké, okay. haal maar op en generaal houd je gereed om de motor te starten zo dus goed kunt. Roger, Steve? Ja. De vlammenwerper klaar op de vuren. wat dacht je? Mooi. Hey, je kunt hem horen aankomen. Luister maar. Ja, dat moet hem zijn. Bij God, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Jullie moeten nodig wat over mij zeggen. Over deze is al een kort missie gesproken. Ruik dicht met... Die 200 meter verdraagt. Wat is het helemaal? Een flitspuit. Het is een waan idee om te denken dat we al die trucks daarmee kunnen beschermen. die dan ook nog geladen zijn met een hoogdexplosieve brandstof. En dat 200 kilometer lang, besef je dat wel goed? Jawel, maar dan kunnen we weinig gaan veranderen, nietwaar? Nou, kijk eens met. Het ruimteschip staat in Peter Springs, hè? 200 kilometer hier vandaan. Als ik u even in de reden mag vallen, generaal. U ziet dit allemaal wel erg somber. We hebben toch zelf gezien dat die Venuswaanse insecten ervan doorgaan. Zo gauw we met vuurwerk beginnen. Geen reden dus om zo. Schattend over onze vlamwerpen te praten. Ik doel voornamelijk op de brandstof in de trucks, Tom. We zullen de vlamwerpen in dit geval waarschijnlijk niet eens kunnen gebruiken. Zelfs dat idee met die vuurpotten bovenop de wagens lijkt me nu veel te riskant. Heeft u een ander idee? Ja. We zouden een paar ritten meer moeten maken om het schip helemaal vol te tanken, nietwaar? Dat is zo, ja. Daar zouden we een volle dag mee bezig zijn, minstens. Dus waarom brengen we het ruimteschip niet hierheen? Nou, ja, nogal logisch, generaal. Omdat er geen druppel brandstof meer in zit. Maar als die druppel er nou eens wel in zou zitten... Ja, wat bedoelt u voor de duivel met die cryptische opmerkingen, generaal Stevens? Dood eenvoudig dit. Als wij er met één tankwagen heen rijden, alleen maar één truck volgeladen... ...zou dat dan niet voldoende brandstof zijn om het schip hier naartoe te vliegen? Dat lijkt me een eenvoudig prachtig idee. Dank je dan. Inderdaad, een geniaal idee zelfs, generaal. Dat zou inderdaad genoeg zijn om het ruimteschip hier in Omra neer te zetten. Dat zou heel wat onnodige risico's uitschakelen. En als we het schip eenmaal hier hebben, is het binnen een paar uur vol ...dan kunnen we zo vertrekken. Moet te doen zijn, generaal Stevens. Oké, okay. we leggen het meteen uit en open. We zijn er. Zo, zijn jullie het uiteindelijk? Het ging er heet aan toe, hè? Nou, en of, letterlijk en figuurlijk staat ons daar bijna te grazen. Als het donder niet geweest was, dan. Afscheidigheid oh. uh, met. Er is één moeilijkheid, mensen. Voordat allemaal maar op, meneer Opeen. Eén moeilijkheid meer of minder komt er nou niet meer op aan. Het was eigenlijk wel te voorzien. Niet iedereen is nog bepaald gebrand op het tochtje naar Mars. Je kunt het ze nauwelijks zwaarlijk nemen. De mensen zitten op de top van hun zenuwen. En weer al die nieuwe risico's plus de kans op een mislukking. Een grote kans als je het maar trouwens eerlijk vraagt. Inderdaad, je kunt het ze niet kwalijk nemen. Maar dat doorkruist onze plannen wel enigszins, man. Ach, dat weet ik nog zo net niet, meneer Opeen. Overigens deed generaal Stevens zojuist een geniaal voorstel. Zo? Ja. Uh, ja, het zou veel verstandiger zijn als we met één truck naar het ruimteschip reden. Die zouden we dan met onze tank afdoende kunnen beschermen. Als we ons tenminste niet weer door de Venusianen laten verrassen zoals daar straks. En met die ene lading zou dat schip genoeg brandstof hebben voor dat stukje hier naartoe. Dan kunnen we het hier verder vol tanken en onmiddellijk opstijgen. Uitstekend idee, generaal Stevens. Uitstekend. Zullen we daar dan onmiddellijk werk van maken? Hoe eerder, hoe liever. Mooi. Dom, als jij de vrachtwagens wil rijden... ...dan geef ik je Valentina mee als bijrijdster. Ik kan het anders wel alleen af, meneer Opeen. Dat zal wel, maar Valentina weet wel iets meer... ...van het tanken van zo'n Russisch schip. Oké, okay, meneer Opeen. Vooruit dan maar. Rijden jullie. Hé, hey, Ben! Ja? Wat doen we met die vuurpad op die truck? Wat zegt u? Wat doen we met die vuurpot bovenop die truck? Uitmaken! Het is nog zo donker als de hel. Ik <lacht> denk dat de Venezianen iets zullen gaan ondernemen. Dat zou kunnen. Je hebt een kui? Ja, wij vinden de we weg wel. Zeg tegen een dat hij al zijn lichten doopt. We houden wel in de gaten even hier een infrarood apparatuur. Ik zal het doorgeven. Succes jongens. Dank u meneer één. We zullen er haast achter zetten Generaal? Ja man? Alles klaar? Alles klaar man? Kunt u de truck van donker? Rij duidelijk. Steve. Mijn met. Oké. Okay. Rij dan maar. Naar ruimteschip. I'll hold the pressure. molen nou wel afzetten. Die staat vlak onder het ruimteschip. Ik zie het, Matt. Oké. Okay. Vooruit maar. Brandstof erin. In de schemels? Nou, dom. ga je vaffal. Ah, Valentina. Hallo, Matt. Waar moet die slang heen, Valentina? De inlaattap zit precies boven de derde ving. In orde. Ik heb hem. Geef de slang maar aan. Als je anders de bel zo omhoog. Hoe lang gaat die grap duren? 30.000 liter en met minder kunnen we het niet doen. Drie tot vier uur! Wat verdomme nog een toezeg. En al die tijd geen gelegenheid om een sigaretje te roken, ook nog. Ja, het zijn harde tijden, generaal. Zeg dat wel. wachten beginnen op mijn zenuwen te werken. Ja, mij ook. Er staat nog niets anders te doen dan wachten. Denk je dat ze ons met rust zullen laten, Matt? 3000 dollar, vraag, generaal. Wist ik het antwoord, maar. Ja, kun je die motor niet een beetje oppeppen zodat het tank wat vroeger gaat, Don. Nee, Matt. Hij draait nou al op zijn maximum. Hij is zeker op 10 kilometer afstand te horen. Oh. Bert. Bert. Is dat Steve niet die daar roept? Ja. Ik kom eraan, Steve. Bert. Ja. Wat is er aan, Steve? Kom even binnen, wil je? Oké. Okay. Infraroodkijker, met? Huh? Hé? Hey. Hoeveel denk je dat dat er zijn? Een stuk of vijftig. Het moet het... Je kunt ze horen ook, hè? Huh? Luister eens, Steve. Ja? Dat, dat moet toch een mensen zijn die ontsnapt is aan deze nachtmerrie. Ze hebben het ruimteschip schip natuurlijk ontdekt, zijn. nu willen ze met ons mee ofzo. Stief, je mond even met. Wat bemoemd ze. Oh je weg, zeg je. Wat heb jij opeens, Steve? In je ziet eruit alsof ja, ja, je... Ja, sorry. Laat ons nog iets dichterbij komen. Roep jij intussen Don generaal Stevens. Zeg dat ze ophouden met pompen. Ja. Ophouden? Ophouden, hè? ja. Oké, okay, je krijgt je zin. Hé, hey, Tom, Ja? Zet die motor af, wil je? Waarom? Wat is er aan de hand? Af, die motor, Don. Ik ze net door de infrarood vanuit de tank generaal. Een stuk of vijftig. Een stuk of vijftig wat? Mensen, het moet de overlevende zijn. Ze zullen met ons mee willen. Vijftig, zei je? Hm? Dat is onmogelijk. Weet ik, generaal. Wat doen we? Afwachten. En wat als het geen mensen zijn, maar Venezuela? Toch maar afwachten, Dom. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik ga nu terug naar de tank. Kom erin met. Ja. Wat maak jij eruit op? Wacht even. Nee. we zijn nu uh, dicht genoeg bij, hè? Ja, geloof he? ja, het ook. Ze schijnt daar wat erop. Zo. Ja. Ik zie ze nu heel duidelijk. Steve. Hm? Steve. Geluksvogel die je bent. Steve. Kijk eens. Helen is erbij. Je vrouw Steve. Maar oh, hoe komen ze in godsnaam hier? Zie je haar? Ja. Dat is krankzinnig, Steve. Dan moet ze op het laatste nippertje naar Australië zijn overgevlogen. Alles door een wonder gespaard zijn gebleven. Die. Die. De megafoon. Waar zit de knop van de megafoon. Hier. Ja. Achteruit. Allemaal achteruit, jullie. Ben jij gek geworden? Achteruit, zeg ik jullie. Ja, dat kunnen denken. Een groep overlevenden. Overlevenden? Amazone, vergeten, vergeet het maar, generaal. Ze komen steeds dichterbij. Goed. Ze vragen erom. Steve. Dit is moord. Oh ja? Naar beide lijken er maar eens zien. O, o, o, wat donders. Het waren Venusianen. Daarnet hebben ze gemerkt dat we ons niet zomaar in de luren laten leggen. En daarom proberen ze nou een nieuw trucje. Een trucje dat bijna opging. Ik zag duidelijk Helen, je vrouw. Ja. Maar, maar hoe is het, Steve? Hoe kreeg je het door? Mag ik dat later eens uitleggen, net? Als je niks op tegen hebt. We moeten ons haasten nu. Steve heeft gelijk met, Die hebben we andere dingen aan ons hoofd. Een mooi staaltje zelfbeheersing, in Jussing, Steve, knap gedaan. Don, je kunt doorgaan met pompen. We gaan omhoog, generaal. Iedereen keurig niet meer vast? Ja. Daar gaan we dan. Contact? Tja, gezellig is het niet, maar het is maar voor een paar minuten. Moeten jullie maar denken. Natuurlijk kan dat niet. Ik moet je iets zeggen, met Heel erg dringend. Nou ja, vertelt u het me hier dan maar. Het gaat over je broer Steve, met. Oh ja? Ja. Hij kon het helemaal niet weten dat we daarnet niet met gewone mensen te doen hadden, maar met Venustianen. Dat kan eenvoudig niet. En toch zonder een moment aanslag af hij jouw wamkoelbloedig bloedig te volle laag. Ja. Dat begrijp ik niet, met. Ja, wat wilt u nou eigenlijk zeggen, generaal? Dat... ...zelf een van hen is. Wat? Wat zeg je daar? Nou, zeg maar niet zo. Ik weet wel dat het idioot klinkt. Het is inderdaad die idioot om los te lopen. Nee, maar even niet kwalijk, generaal. Zoiets zou ik dan toch wel merken? Maar mijn bloed eigen broer zou ik zo denken. Ik weet het niet. Ik acht het niet uitgesloten dat, dat zelfs jij niet zou merken. Oh? Oké, okay, oké. Okay. We zullen het nader onderzoeken. Als u daar een plezier mee kan doen, generaal. Het gaat er niet om om mij een plezier te doen, Matt. Het gaat om het leven van ons allemaal. Oké. Okay. Oké, okay, begrijp je standpunt. Maar niet nu in godsnaam. We moeten dit schip aan de grond zien te krijgen en erop weer mee zien op te stijgen. Daarna kunnen we eventueel maatregelen gaan nemen. Oké, okay. en laat niet sperken alsjeblieft. Nee, natuurlijk niet. Wensen, we gaan weer landen. Voor elkaar nog last gehad van de Venusianen. Ja. Deze keer kwamen ze aanzetten in de gedaante van vluchtelingen. En we waren er allemaal ingelopen als Steven niet geweest was. Die gaf ze de volle laag. Mooi. We zijn nu bezig met het installeren van de nieuwe computer. Dan slepen wij nog wat bewapening aan en dan wegwezen maar niet. Inderdaad, meneer Opeen. Wegwezen. Krijgen mensen. Ja, dat was dan eens de aarde, was. Als ik aan terugdenk hoe we haar vanuit de ruimte vroeger zagen. Liefelijke wit en blauw. En nu? En toch, generaal, zijn we zelf de schuldigen. Twee bommen hebben de Venusianen gegooid. Twee bommen. En wij hebben voor de rest gezorgd. Wij, aardse stommelingen. Zonder verder ook maar moeite te doen om te onderzoeken waar die bommen eigenlijk vandaan kwamen, zijn we elkaar te lijf gegaan domme politiek ook. Zeg dat wel Valentina. Mars. Misschien vinden we het antwoord op Mars. Misschien ja. Maar Mars staat niet bepaald in conjunctie met aarde. Dus dit reisje zou wel eens lang kunnen gaan duren. Iemand zin om wat te gaan eten? Nee dank je. Ik vind het uitzicht te boeiend. En het is niet bepaald eetlust opwekkend. U weet wel beter, generaal. Een sigaret, met? Ja, Graag. Dat huh. is alweer een hele post geleden. Jij ook, Steve? Nee, dank u. En je rookte vroeger als een schoorsteen, mijn jongen? Ja. Uh. We vragen het hem nu, met. Oké, okay, maar u hebt het mis, generaal. U zit op het verkeerde spoor. Dat zullen we dan wel merken. Maar we mogen nu geen risico's meer nemen. Vooruit maar, maar. houd je hem schot met de vlammerwerper. Je ja, bent toch een geweldenaar, met je eigen broer of Ja, slik de rest maar in, generaal, en doe het ver. Wat zitten jullie daar te fluisteren? Huh? Niks bijzonders. Zo, Steve. Het wordt tijd dat wij eens klare wijn gaan schenken. Wat moet dat met die vlammerwerper? Die is voor jou bedoeld, Steve. Eventueel. Jullie zijn allemaal gek geworden, stapelgek. Bemoei je er niet mee, Valentina. Ze weten wat ze doen. Ja, maar Steven, toch... Bemoei je er niet mee, zeg ik. Daar straks voor de start, toen kwam er een hele groep vluchtelingen aan. Jij en jij alleen wist dat het Venuzianen waren. Hoe wist jij dat, Steve? Generaal Stevens kan het om de een of andere reden niet uit zijn hoofd zetten... dat jij ook een van hen bent, Steve. Ik... Ja, een Venusiaan, Of beter gezegd, een paar miljoen Venusiaanse insecten. Maar dat wordt toch te gek, generaal? Het is Steve notabene die de hele bende heeft uitgeschakeld. Het is Steve die een massale aanval van ze heeft afgeslagen. Samen met de generaal en met Matt in de tank. Dat weet ik allemaal. Ik ga meneer Opeen erbij halen. Jij laat meneer Opeen rustig slapen. Ik heb hem een zwaar slaapmiddel gegeven. En hoe langer je onder zeil blijft, hoe beter het voor zijn constitutie is. De man was volkomen op. Ja, laten we even het hoofd koel houden. Dit hoeft allemaal niet langer te duren dan nodig is. Steve, wil jij je laten onderzoeken? Wij weten dat jij geen lichaamstemperatuur van jezelf hebt... als je niet bent wie je voorgeeft te zijn. Dus zeg het maar. Nee. Nee? Nee. Oké, okay, generaal Stevens. U kunt die vlammenwerper wel neerleggen. Zou er trouwens niets meer kunnen beginnen hier in een ruimteschip. Ik ben een van hen, ja. Wat? Jij, nee, Steve? Ja. Hier. Voel mijn volgens mij. Koud. Mm -hmm. Grote god. Waarom deed je het dan? Die groep zogenaamde vluchtelingen uitschakelen. Je eigen mensen. Jullie hebben vanaf het begin... één kardinale denkfout gemaakt. Weten jullie dat? Een kleine nader, Steve. Jullie hebben ons, Venusianen, over één kam geschoren. Voor jullie waren wij allemaal bozaardige insecten. Een ongenuanceerde opvatting. Net alsof wij alle mensen zouden beschouwen als bozaardig en oorlogszuchtig. Er staan nog andere Venusianen. Nog andere mensen. Zoals jullie, bijvoorbeeld. Dus je wilt zeggen dat... Jees, dit ons toch geen nonsens te verkopen, hoop ik? Nee, nee, nee, nee, nee. Laat maar uitspreken. Ook op onze planeet Venus bestaat oppositie. Er zijn er genoeg die vinden dat we niet hoeven uit te zwermen. Dat we het best op Venus kunnen klaren. Die luchtvervuiling die ons van Venus verdrijft beste baas kunnen... zonder jullie aardbewoners uit te roeien. Mooi. Een oppositie dus. En wat heeft hij zo al weten te bereiken? De aarde is uitgeroeid. De Venusianen zijn er om de zaak over te nemen. Nou, generaal Stevens. Hoe denkt u dat wij heel hard van Venus zijn gekomen? Hoe denkt u dat het mogelijk is dat we nu van de aarde zijn opgestegen zonder moeilijkheden? Nou, er zijn er nog meer die denken zoals ik. Of eh, zoals wij, zou ik misschien moeten zeggen. In ieder geval, wij konden ons niet verenigen met onze bloeddurstige expansiepolitiek. Wij moesten iets doen. En je koos onze kant. Wij kozen jullie kant. Sinds wanneer heb je mijn broer? Mijn echte broer dan. Vervanger. Sinds Venus. En, en wat is er met hem gebeurd? Ze hebben hem gedood. Oh. Jullie geloven me niet, natuurlijk. Dat We zullen wel moeten, maar het is wel moeilijk. Ze hebben hem gedood. Sorry, man. Jij zegt sorry. Maar voel je het ook zo? Nee, misschien niet in die zin zoals jij dat bedoelt, met, maar... Maar toch, sorry, voor die walgelijke expansiepolitiek van mijn volk. En de moeite op grote schaal die daarmee gepaard gaat. Ik wilde jullie helpen. Ik, ik vond het daarbij veiliger dat jullie niet wisten wie ik in werkelijkheid was. Maar ja, nou is dat toch gebeurd. Het is gebeurd, ja. En hoe denk je ons te helpen? Ik heb jullie al geholpen. Maar het moeilijkste wijst staat ons nog te wachten. Mars bedoel je? Generaal? Ja? Berg die vlammenwerper maar weer op. We moeten hem maar vertrouwen, dacht ik. Maar je broer, Matt. Ik weet het. Maar ik ben niet de enige die een dierbare heeft verloren, om het dan maar dramatisch uit te drukken. Nou, ja? dat was verder. Ik weet waar we naartoe moeten, Opmars. En hoe zou jij dat kunnen weten? Wij zijn insecten. Wij hebben een collectief bewustzijn. Ik weet waar, Opmars. Dus. We mogen hopen. Hm? Hopen dat we de Marsbewoners kunnen overreden om ons te vertellen hoe je in de tijd wijst. Ja. Jij deed het zelf niet. Nee. En waarom doe je het? Dat heb ik al gezegd, generaal Stevens. Ik schaam me over mijn volk. Ik wil jullie helpen. Ook als de enige oplossing voor ons in een totale vernietiging van jullie Venusiaanen zou liggen. Ik, eh, ik weet het niet. Zie je wel. Ik ben bang dat we wel heel erg op de zakken vooruit lopen, generaal. Vertel ons eens iets over die marsbewoners, uh, Steve. Nou, eh, ze zijn een zeer oud en eerbiedwaardig ras. Dat heb ik al eerder gehoord, ja. En verder? Jullie hebben al kennis met ze gemaakt. Je weet het alleen niet. Maar in het verleden is de aarde dikwijls door marsbewoners bezocht. Het is zo... Tot voor kort gedroegen ze zich als een soort, eh, hoe zou ik het noemen, eh, ruimtepolitie. Als er ergens iets misliep, dan kwamen ze tussenbij Ze kwamen soms ook vrij hardhandig tussenbij je. Ja, Jullie bijbel staat vol met zulke getuigenissen. Ze hielpen mee de Egyptische beschaving op te bouwen, om maar eens iets te noemen. Soms hebben ze profeten naar de aarde gestuurd, als het weer eens dreigde helemaal de verkeerde kant op te gaan. <lacht> Laat werden die als goden vereerd. Een lekkere kluif voor onze geschiedschrijvers. Er zijn geen geschiedschrijvers meer dan? Oeh, nee, alles is geschiedenis geworden. De laatste paar duizend jaar zijn de Marsbewoners er erg op achteruit gegaan. Hun planeet is verdroogd en verdort. Ze bemoeien zich steeds minder met wat er zich in de kosmos afspeelt. Ze hebben zich teruggetrokken als, eh, als kluizenaars. Hun vroegere pollutionele acties beperken zich alleen nog maar tot voorzichtige verkenningsvluchten naar de andere planeten van het zonnestelsel. Om op de hoogte te blijven, maar eh, ze komen nog maar sporadisch tussen beiden. Kwamen ze in vliegende schotels? Ja, ja zo noemden jullie dat geloof ik. Eh, vliegende schotels. Maar dan, maar dan, net voordat we van Venus op aarde terugkwamen, mm -hmm. zagen we namelijk zo'n schotel. Dat zou dus kunnen betekenen dat de marsbewoners zich op de hoogte hebben gesteld van deze toestand. Dat ze zich ervoor interesseren. Kan mogelijk zijn. En waar vinden we ze op Mars, uh, Steve? Aan de Polen, generaal. Daar is al water en het klimaat is er om uit te houden. Ah. In hoeverre kunnen ze met de tijd manipuleren? Ja, dat weet ik niet. Wel weet ik dat sommige van onze bollen ook met een soort tijdmachine zijn uitgerust. Zodat ze een korte tijd in het verleden kunnen reizen. Maar naar mijn weten zijn die nooit gebruikt. Stel eens dat we geluk hebben. Stel dat we Martianen ontmoeten. Ja, maar wie garandeert ons dat ze ons zullen vertellen hoe je in de tijd reist? Ja, ja zo is het. Het zou me zelfs niet verbazen als ze zouden zeggen dat het mensdom heeft gekregen waarom het heeft gevraagd. De dus ons jullie zelf beklagd, zullen ze zeggen. Jullie wisten dat het eens zover zou kunnen komen. Dat is inderdaad niet uitgesloten. Al met al zou je ze niet eens ongelijk kunnen geven. Dan moeten we hun geheim desnoods met geweld in handen zien te krijgen. Geweld, geweld, daar gaan we weer. Het mensdom op zijn best. Als er geen andere oplossing is dan maar geweld. Ofwel, laten we ons niet vermoeien met vragen waarop we voorlopig toch geen antwoord op krijgen. We zullen wel zien. Allereerst moeten we zonder brok op Mars zien te landen en dan proberen contact met de bewoners te krijgen. Over een dag of drie, vier vallen we in een parkeerbaan rond Mars. Iemand zin in een partijtje poker? Generaal, loop naar de helmet. beter. In een mooi, bijna cirkelvormige orbiet op 150 kilometer hoogte. Dat is te mooi om waar te zijn. Ja, maar ik heb nog nooit zo'n gemakkelijk bestuurbaar schip in mijn handen gehad. Ongelooflijk dat daar ergens nog leven zou zijn. Het is net zo'n dorre woestijn als op de maan. We naderen de pool. Zien jullie het witte schijnsel gins de verte? Ja. IJs, denk je? IJs, ja. En daar zullen we de marsbewoners kunnen vinden, Steve? Gaan we nu dalen en meteen op speurtocht. Niet meer nodig, met. Wat? Nee, niet meer nodig. Daar zijn ze al. Ja, wie? De marsbewoners daar. Ja, achter en boven ons. Ik zie ze ook. Vliegende schotels, dat kan niet anders. Wat zou dat te betekenen kunnen hebben, Steve? Niet, ze zijn nieuwsgierig. Dat is alles. En uh, hoe kunnen we contact met ze krijgen? Gewoon via de radio. Ja, hoe? Kanaal 4. Wil jij ze dan oproepen? Oké. Okay. Doe maar, O, ik dacht dat dat ding ons nog van nut zou kunnen zijn. Op ruimteschip van de aarde. Daar heb je ze al. Hallo, dit is ruimteschip van de aarde. Wij ontvangen jullie luid en duidelijk. Luid en duidelijk. Wat is de reden van jullie bezoek? We willen met jullie overleggen. Overleggen? Hij heeft gewoon een overleggen. Welke garantie geven jullie ons? Wij kunnen u geen enkele garantie bieden. Maar u weet hoe het met de aarde is afgelopen. Waarschijnlijk zijn wij de enige overlevende. We hebben er dus geen enkel belang bij om met dit handjevol mensen hier met vijandelijke bedoelingen te komen. In orde. Het klinkt aannemelijk. Of jullie worden dan aardbehoorlijk. Volg ons. Of we ze willen volgen met. Ik heb het gehoord. Dank je. 100 meter. 150. 100. 50. 40. 30. Contact. We staan aan de grond. Het lijkt net als eens op de aarde. Een vredige winterse dag. Nou, niet sentimenteel worden, Valentina. Kom mee. Daar heb je ze, de Martianen. Grote goedheid. Dat zijn ze groot, zeg. Ik neem aan dat ze willen dat we nu uitstappen. Vooruit. Hé, hey, niet zo haastig. Kijk eens naar de analysator. Hel me op. Of... Ach, natuurlijk ja. Initiatief. Wat is daarvan de reden? We hoorden op Venus dat de Venusianen in de tijd konden reizen. Dat hadden ze van jullie geleerd. Dat klopt, dat klopt. En nu willen jullie van ons natuurlijk dat wij jullie vertellen hoe je dat moet doen. Om dan terug te gaan in het verleden om wat nu is gebeurd alsnog te voorkomen. Juist. Waarom? Waarom? Omdat we mensen zijn om. ...omdat de hele mensheid is vernietigd, omdat we dat niet kunnen verdragen. Ach zo, omdat jullie dat niet kunnen verdragen, jullie mensen. Jullie hebben de indianen uitgemoord omdat jullie daar wilden wonen. Jullie hebben bijna de joden uitgemoord omdat die nergens mochten wonen. Jullie hebben de negers met miljoenen uit hun land gehaald om voor jullie slavenarbeid te verrichten. En zo zou ik nog door kunnen gaan. Maar dat zou ik niet kunnen verdragen. Wat hebben jullie daarop te zeggen? Niets. Niets. Nee, er is ook niets op te zeggen. Maar welkom jullie nu hier... verbogen en verontwaardigd... ...over wat er met jullie zelf is gebeurd. Nu. Verpletterd door de expansiepolitiek van Venus. Terwijl jullie precies dezelfde expansiepolitiek hebben gevolgd. Al duizenden jaren. Verpletterend wat jullie niet beviel. Uitmoordend wie jullie daarbij in de weg stond. Ze We zijn niet allemaal zo. Dat kan zijn. Kan zijn. Eén van jullie is trouwens geen aardbewoner. Jij bent geen aardbewoner. Nee. Venusian. Eén van de minderheid. Mooi. Jouw planeet zal je als een verrader beschouwen, omdat jij tegen geweld bent. En jullie? Ook jullie zullen verraders zijn, als wij jullie vertellen hoe je in de tijd moet reizen. En jullie dan straks weer op die verziekte aarde terugkomen. Jullie zullen moeten vechten. Vechten tegen aardse domheid, bekrompenheid en ongeloof. Dat beseffen we. Dat realiseerden ons maar al te goed. Jullie begrijpen toch waarom Venus, zonder dat we nauwelijks een hand te hebben uitgestoken, de aarde heeft kunnen uitroeien? Ja, dat begrijpen we zeker. Verdeeldheid, wanbeleid, zodat twee bommen voldoende waren om onszelf de rest te laten doen. Precies. Wanbeleid. Het wantrouwen werd nog vergeten. Nogmaals, we zijn niet allemaal zo. Oh, gelukkig maar. Het is inderdaad een verheugend feit dat jullie, een klein groepje mensen, in plaats van het hoofd in de schoot te leggen, naar ons toe zijn gekomen, daarbij enorme moeilijkheden en gevaren trotserend. Dat sterkt ons in ons geloof dat de mensenwezen wezen niet zo slecht is. Be betekent dit, betekent dit dat u ons helpt? Eén keer al hebben wij onze grote schaal met aarde bemoeid. Dat was tijdens de eerste interplanetaire oorlog, lang, heel lang geleden. Wij gaven de aardbewoners toen een tweede kans en ze hebben die niet benut. Hun beschaving vernietigde zichzelf. En nu vragen jullie ons om datzelfde nog eens te doen... Dat vragen wij u niet. We willen... We willen dat graag zelf doen. Hoe? Dat weten we juist niet. Nee, daarom zijn we hier. En we zullen iets vinden. Geeft u ons raad. We moeten iets vinden. Wij zullen de situatie in de raad van oudsten bespreken. Blijf hier wachten. Kan dat lang duren? Wij handelen niet zo overhaast en om als jullie op aarde. Wij hebben tijd. Veel tijd. Er zal voor eten en drinken worden gezorgd. Het zal wel een paar etmalen duren... ...voor onze Raad van oudste de situatie van alle kanten heeft bekeken. Een paar etmalen? Hoeveel? Laten we zeggen één van jullie weken. Een hele week? Hoe komen we die door? Meneer Opeen, grote god... Die hebben vergeten. Alleen in het ruimteschip achtergelaten. komen de Martianen aan. Het lijkt wel een hele delegatie. Denken jullie dat ze beslissing genomen hebben? Dat moeten we afwachten, Valentina. Misschien wel. Ze zijn in ieder geval precies op tijd. Het is op de kop af een week geleden dat we ze voor het laatst gezien hebben. Waar we het nog niet over gehad hebben, wat doen we als ze weigeren om ons te helpen? Ja, wat? Wat dacht jij dan? Ik, uh, ik heb namelijk zo'n voorgevoel dat ze ons laten barsten. Misschien hebben ze van hun kant bekeken ook wel gelijk. Het is allemaal onze eigen schuld. Maar dan moeten we ze het geheim van het in de tijd reizen op de een of andere manier zien te ontvutselen. Dus toch geweld, Gijdom, als het erop aankomt. Tja, ik denk niet dat ze zich zullen laten overrompelen als het erop aankomt. Al zien ze er dan ook uit als een stel uit hun krachtige groeide siniele grijzaart. Daar kun je wel eens gelijk in hebben met. Nou ja, we zullen wel zien. Niemand weet nog of ze zullen weigeren. Inderdaad. Afwachten is voorlopig de boodschap. En beleefd blijven. Mm -hmm. Daar zijn ze dan. Eh, bewoners. In de houding, mensen, geen acht. Wat zullen we nou beleven? In de houding, rugrecht borst vooruit. Moet ik u als generaal dat vertellen? Waarom in godsnaam? Omdat het zo hoort, verdomme. Respect voor je meerdere. Dat zegt u zelf altijd. Uh, doet u het woord, meneer Opeen. Maar stop van rekening bent u onze eerbiedwaardige grijze reus. Dank je. Blij dat jullie me deze keer eens niet vergeten. En daarbij ben ik van ons allemaal op het ogenblik wel de meest uitgeslapene. Goed. Hallo, Marsbewoner. Laat u me rustig zitten. Dank u. U hebt wat ons betreft een beslissing genomen. Ja. De raad van de oudste heeft vergaderd en het probleem van alle kanten belicht. De Venusiaanse aanval op de aarde werd veroordeeld. Ach. Ja. Wij besloten evenwel om niet zelf tussen beiden te komen. Wij missen daartoe de macht. Maar u zult ons wel in de gelegenheid stellen om iets te kunnen doen? Dat is te zeggen? Dat is te zeggen? Ja, in principe wel. In principe, begrijpt u goed? Wij zijn bereid om jullie tientallen jaren terug in het verleden te verplaatsen. Een ander middel staat ons niet ter beschikking. Maar dat is reusachtig, werkelijk geweldig. Eén moment nog. U zei in principe. Ja, wij weten nog niet wat jullie met dit aanbod willen gaan doen. Hebben jullie daar onderling al over gesproken? Natuurlijk hebben we daarover gesproken. Dagenlang. Maar zo eenvoudig is het niet. Dat wil ik graag geloven. Alles hangt eigenlijk af van het jaartal waarin we op aarde terugkomen, zou ik zeggen. Zo is het ja. Reizen in de tijd is een bijzonder ingewikkelde zaak. Op zijn hoogst kunnen we jullie twintig, dertig van jullie aardjaren terugvoeren, maar zeker niet meer. Dat betekent dus terug tot in de jaren van de ruimtevaart in zijn prilste jeugd. Huh? Oh, nee, nee, niks. ik dacht hardop, meer niet. Mooi, dan weten jullie dat nu. Beslist niet meer dan dertig jaar. Uh, vertel ons nu dan maar wat jullie van plan zijn. Nou, het zit zo. Wij werden tot toe over gediscussieerd. En om nou te beweren dat we tot een akkoord zijn gekomen... Nee, daarmee zullen we de waarheid geweld aan doen. Ieder voor zich houden we er eigenlijk een eigen mening op na. Een paar plannen kunnen we nu wel schrappen. Nu we weten dat we niet meer dan dertig jaar terug kunnen. Vertel ons de andere plannen dan maar. Jij eerst Dom. Ja, goed. Ik dacht zo. Uh, hoe is al die narigheid eigenlijk begonnen? Doordat de Venezolanen in de gaten kregen dat de aarde nog steeds bewoond was. En hoe kregen ze dat in de gaten? Door onze ruimtetochten. Als ze ons niet hadden opgemerkt in de ruimte, zouden ze ons misschien met rust hebben gelaten. Die redenatie heeft verschillende zwakke punten, man. Don heet jij, hè? Don Cunningham, ja. En dat er zwakke punten zijn, besef ik ook wel. Ten eerste weten we dat de Venusianen praktisch genoodzaakt waren om hun planeet te verlaten... ...omdat ze de atmosfeer volkomen vergiftigd hebben... En de aarde is de enige planeet in het zonnestelsel waar ze heen kunnen. Tja. Als we straks terugkomen op aarde in de tijd van dertig jaar geleden... ...dan zou Don eenvoudig ons eigen ruimteprogramma gaan saboteren. Onderdacht. Bijzonder onderdacht. Don vergeet dat je de technische evolutie nu eenmaal niet kunt tegenhouden. Dat weer komt als de Venusianen dan na zekere tijd toch zouden komen, dan zouden jullie volkomen aan ze zijn overgeleverd. Zonder enig middel om te ontkomen, zoals jullie dat nu is gelukt. Ja. Nou, zo te horen is mijn plan wel van de baan, dacht ik. Trek het je niet aan, Dom. Ik zei je van tevoren al, dat idee van jou raakt kant nog wel, volgens mij. Maar Valentina's voorstel was wat zuchtiger. Inderdaad. Jouw beurt, Valentina. Nou, kijk. Wij Russen hebben de eerste stappen ondernomen bij de verkenningsvluchten naar Venus. Venus is niet zo groot. Dus we zouden we zouden onze eerste onbemande toestellen naar Venus. Omstreeks de jaren zestig, dacht ik. Zoiets, hè? Nou, we zouden die toestellen dus kunnen volladen met bommen. De Venusianen vernietigen. Vernietigen? Ja, vernietigen. waarom niet? Ze zullen anders toch komen, zegt u zelf niet. En dan hebben we geen enkele kans tegen ze. Dat is nou wel gebleken. Eén van jullie... De Venuswaan. Wat zegt u hiervan? Tja, ik kan het daar moeilijk mee eens zijn. Het blijft toch mijn eigen volk. Wees maar gerust. Wij zijn het daar ook niet mee eens. Het spijt me, maar Venus vernietigen mag dan misschien de enige kans zijn voor de aarde. Maar de ene volkerenmoord vervangen door een andere is in onze ogen geen oplossing. Wij zouden dit nooit toestaan. Integendeel zelfs, als de aarde door ons mogelijk gemaakt zou worden om Venus aan te vallen, dan zullen wij dat verhinderen. Het spijt ons, maar jullie zullen je bij ons standpunt neer moeten leggen. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb een totaal ander voorstel. We komen dus terug in de begintijd van de ruimtevaart en we gaan andersom beginnen. Ik bedoel, in plaats van af het begin alle aandacht te besteden aan de maan, gaan we eerst naar Venus. Niet met bommen, maar om met ze te onderhandelen. We zouden tot een vergelijk moeten kunnen komen. Venusianen zijn insecten. Dus ik zie niet in waarom ze op aarde niet samen met ons zouden kunnen leven. Wat is jouw gedachte erover, Steve? Ja, klinkt mooi. Te mooi. Twee totaal verschillende beschavingen die vreedzaam naast elkaar leven. Kom nou, generaal Stevens. Als de mensen onderling... Hij kan al niet kunnen luchten onder een of andere huidskleur of godsdienst of politieke overtuiging of favoriete voetbalclub. Of, eh, of zie ik het soms verkeerd. Nee, Steve, dat zie je helaas goed. Maar wat vind je ervan vanuit Venusiaans standpunt gezien? Wie weet, wie weet ja, datzelfde geldt voor onze kant. Het is een vraagteken, maar het valt toch te proberen. Ik vind het idee van generaal Stevens zo gek toch niet. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. Aannemend en ik denk niet dat dat vergezocht is... dat we de aarde niet zullen kunnen bewegen... tot een vreedzame samenwerking. En dat Venus ook niet bereid is... tot een vreedzaam samengaan met de aarde? Precies. Nou, en dan? Ga door met. Dan moeten wij de aarde erop voorbereiden... dat Venus zal aanvallen. Dan moet al ons geld tot de laatste cent... aan bewapening besteed worden... om de Venusianen af te kunnen slaan. Want komen zullen ze. Komen zullen ze de aarde dit en de aarde dat. Het is allemaal kletspraat. Er is helemaal geen aarde meer. Tenminste, niet zoals wij het kennen. Iedereen is dood behalve wij. En wij zitten hier maar plannen te maken alsof er nooit wat gebeurd is. Alsof we, alsof we met de een of andere kankzinnige tijdmachine weer helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen. Iedereen heeft het wel eens in, in zijn leven. Ja, na elke misstap zeg je. En hoop je. Kon ik het nog maar eens overdoen? Kon ik het maar weer goed maken? Maar dat kan nou eenmaal niet. Het kan niet nooit. op nu niet. Alles is voorbij, jullie, jullie. Die, jullie Marcianen met jullie hôtelenspoelen. Jullie spelen alleen maar kat en met ons. Het is allemaal voorbij. Het is allemaal naar de bliksel. Valentina, wat heeft ze? Jok. De zenuwen zink ik met vertraagde reactie. Nog logisch. Ze heeft ook het een en ander weer meegemaakt. Valentina. Valentina. Maar het is heus allemaal waar, Valentina. Echt waar, geloof me. We komen weer terug. Oké, oké, oké. We begrijpen het best. Hm? Het werd ons in de afgelopen tijd ook wel eens bijna te veel. Gaat het alweer wat beter? Gaat wel, ja. Jullie zouden in de eerste plaats jullie mentaliteit moeten veranderen. Die steeds terugkerende agressiviteit moeten jullie kwijt. Jullie aardbewoners. Vernietigen willen ze. En hetzelfde willen de Venuzanen. Vernietigen. Eerst hun eigen planeet en dan die van een ander. Er zegt u een waar woord. Nou, u heeft onze plannen dus gehoord. Heeft u zelf nog een ander voorstel? Nee, jullie moeten zelf de oplossing vinden. En jullie beslissing? Is genomen. Wij zullen jullie terugbrengen naar een datum die jullie zelf willen. Alleen de voorwaarde is bekend. Wij dulden geen agressie tegen Venus. Dat hebben we begrepen, ja. En wat denkt onze Venezuela er zelf aan? Ik dacht dat u mij misschien kon laten teruggaan naar Venus. In dezelfde tijd als zij naar de aarde. Ik van mijn kant zou dan kunnen proberen om ze op Venus op een of andere manier van die oorlog te laten afzien. Ik wil nooit weten. Misschien lukt het. Ook dat is te doen. Luister allemaal. Ook dat is te doen. Luister allemaal. Jullie vertrekken over één uur. Aan een bullet van één van onze foto's en niet in jullie ruimte schip. Want dat kan niet uit tijd het tijdsveld ontsnappen. De Venetiaan zet koers naar Venus en jullie naar de aarde. En welk jaar is gekozen? 1956. 1956? Ja, een jaar voor de eerste kunstmatige satelliet. Het brille begin van het ruimtetijdperk. Ja, dat geeft ons al voldoende speling en tijd genoeg om te handelen. Dat denken jullie maar. Jullie maken je vele schone illusies, maar ik zie weinig kans van slagen. Het menselijk hart een beetje kemmend. Hoewel, het trekt jullie tot eer dat jullie het test ondanks willen proberen. Dank om naar waar aarde terug te gaan, Alsjeblieft, niet vergeten, geen stabiliteiten begaan. Hebben we genoeg bewijsmateriaal om ze op aarde ervan te overtuigen dat we dit allemaal echt beleefd hebben? Don, heb jij de films van de verwoestingen op aarde? Jazeker, dat wordt een kassucces in de bioscoop. Ja, ja, ja, ja. En de foto's van Venus? Ja, heb ik. En die van Mars ook. Zeg, maar denken jullie nou echt dat de hoogmogenden op aarde hierdoor zullen geloven wat ze te wachten staat als ze het roer niet omgooien? Ik weet het niet. Laten we hopen van wel. U, van Mars, u zou eigenlijk met ons mee moeten gaan. Dat zou veel gewicht in de schaal kunnen leggen. Onmogelijk. Zijn jullie klaar? Ja. Mooi. Kijk, daar gaat de schotel die jullie Venuzean naar zijn planeet terugbrengt. Eveneens in 1956. Hetzelfde jaar als dat voor jullie. Staat er nog een mogelijkheid om een gesprek met hem te voeren. Jazeker, een ogenblik. Zo, spreekt u mij? Steve. Hallo, Steve. Hallo, man. Steve, ik weet dat je een van hen bent. Maar toch het allerbeste, Steve, en veel succes op je missie. Dankjewel, je man. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt. We mogen dan ieder tot een andere wereld behoren, man. We hebben toch dezelfde instelling. Het beste ook met jullie. Met jullie allemaal, Hè? Dank je. Gaan we vertrekken? Oké. Okay. Zo vliegen we helemaal niet in de richting van de aarde. Nee, dat klopt. Op dit punt in de ruimte is een tijdskloof. En alleen wij kennen daarvan de coördinaten. Hier duiken wij het verleden in. Oh. Ik moet jullie er wel voor waarschuwen... dat het teruggaan in de tijd een bijzonder onaangename gewaarwording is. Het is... Het is net alsof je doodgaat. Maar dan in de omgekeerde betekenis, als jullie me begrijpen. Nee. Ik weet niet in hoeverre jullie aardse mensen er tegen kunnen. Hoor, oh, zal wel meevallen, neem ik aan. Nou, wacht eerst maar eens af. Wij verplaatsen jullie namelijk uitzonderlijk ver terug. Mochten jullie de kwelling niet langer kunnen verdragen, ...haal dan deze hefboom hier over. Naar beneden toe. Zo. Dat is duidelijk, ja. Maar u maakt ons wel bijzonder bevreesd voor hetgeen ons te wachten staat. En met recht. Het is de eerste keer dat wij aardbewoners in de tijd terugbrengen. En jullie zaak zou bepaald niet meegediend zijn wanneer jullie dit experiment niet zouden overleven. Daar moet ik u gelijk in geven. Dan zetten we nu het toestel aan. Jullie moeten je nu ontspannen. Volledig ontspannen. Denk aan niets. Gemakkelijk gezegd ontspannen. Ik ben nog nooit zo gespannen geweest. Doe wat hij zegt, Don. Probeer het. Ik zal maar best doen. toch al dat het een bijzonder onaangenaam was zal zijn. Blijft u ontspannen, alsjeblieft. De machine begint op temperatuur te komen. Dat moet je op temperatuur komen. Oh, je ja, moet dat best wel. alsjeblieft. Het begint niet terug te lopen. Nee. Wat is er aan de hand met de generaal? Generaal Stevens, hé! Hey! Met Valentine gaat het ook niet zo best, geloof ik. Uit de bewustzijn. Ik heb de machine nog net op tijd weten te stoppen. Anders zou ze het niet hebben overleefd. Generaal Stevens is niet... is niet meer een van de jongsten. Nou, ik anders ook niet, dacht ik. Maar hier zit ik hem toch maar springleven. Oké, okay, oké, okay, maar Payne. Ik heb u dan ook niet voor niets... onze eerbiedwaardige grijze reus genoemd. U mag op leeftijd zijn, maar u hebt een body als een beer... En, uh, ja, wat gaat er nou gebeuren? Tja. U zei dat u de machine hebt stilgezet? Dat zei ik, ja. Dus de reis in de tijd is mislukt? Nee, niet helemaal mislukt. Waar zijn we dan nu? In 1969. Wat? In 1969. Het jaar van de Apollo 11, de vlucht naar de maan. Dat is een lelijke streep voor onze rekening. Dan hebben we nog precies 15 jaar de tijd... Maar we zullen niet meer op tijd komen om de expedities naar de maan te voorkomen. Dus niet meer op tijd om onze aanwezigheid voor de Venusianen verborgen te kunnen houden. Kunnen we... Kunnen we niet nog wat verder terugreizen? Nee, onmogelijk. Wij hebben geen energie genoeg aan boord om de machine een tweede keer te starten. Dan zullen we onze plannen moeten herzien. En liefst zo snel mogelijk. Ja, want eenmaal op aarde moeten we onmiddellijk tot actie kunnen overgaan. Dat zal niemand je bestrijden, Matt. Maar weet jij al hoe? De UNO. Voorzitter, hij die nog van betekenis. dat. Dat zal maar in het midden laten. Maar het is de enige mogelijkheid die we hebben... om alle naties die wat in de melk te brokkelen hebben... in één keer allemaal tegelijk ons waarschuwingswoord te laten horen. Misschien had je gelijk. Vooruit er maar. Dan kunnen we op de aarde worden afgezet in de buurt van New York. Daar zetelt de UNO, weet u? De UNO? Dat is jullie meest geslaagde benadering van een soort uh, wereldregering, geloof ik? Dat is eens wel de bedoeling geweest, ja... Goed, komt in aarde. De reis zal maar een paar uur duren. Waar zijn we? We zijn er doorheen, Valentina. Hoe voel je? Belabbert. ontzettend behoort maar is het gelukt? Ja en nee. We zijn terug in 1969. Oh, en is het echt waar? Is de aarde er weer? Zoals wij er de eerste keer hebben verlaten. Daar ziet het wel naar uit. Kijk u zelf maar door de telescoop. Oh ja, ja, het is niet te geloven. Ze is nu net zo mooi blauw en wit. Oh lieve God, wat een prachtig gezicht. Het is net een droom. Nee, je droomt niet Valentina. Dit is 1969. De maan werd door geen astronaut bereikt. De mensheid leeft nog onbekomen, want ze weet niet wat er boven het hoofd hangt. Wat er staat te gebeuren. En het allerergste is, het gaat gebeuren. Over vijftien jaar... Als wij er niet in slagen ze te overtuigen. En wat zien jullie van plan? De UNO toespreken. regeren regering dat ze een andere politieke koers moeten varen. Geen schijn van kans. Dan hebben we geen schijn van kans. Wie weet. Dat was het, meneer Opeen? Dat was het, meneer de secretaris. Deze beelden werden volgens u dus op film vastgelegd in uh, uh, 1984. Over 15 jaar in de toekomst. Zo is het, ja. Dat klopt. Zo. Het was bepaald een schokkend relaas. Maar waarom koos u juist Australië? Omdat Noord-Amerika door doodinvoudig niet meer bestond, meneer de secretaris. Laten we dat maar even aannemen. Want met alle voorbehoud... Ik zou toch ook niet graag van kortzichtigheid of vooringenomenheid beschuldigd willen worden. De Franse afgevaardigde vraagt het woord. Ja, meneer Rabies. Uh, heren, mevrouw, Kunt u op de een of andere manier bewijzen dat de film die u ons nu vertoond hebt authentiek is? En als schooljongen zag ik eens een film, de oorlog der werelden geloof ik dat het titel was... En die was minstens even geloofwaardig. Al beweerde de maker ervan dan gelukkig niet dat ze hem vast in de toekomst hadden opgenomen. U wilt zeggen dat de film getrukeerd zou kunnen zijn? Mooi. Ja, een bewijs. Ik zou u de verpakking van mijn filmdozen kunnen laten zien. Daarin is de datum waarop ze de fabriek verlieten ingestanst. Ach nee, u zult wel iets doorslaggevenders moeten bedenken. We hadden het kunnen weten, ze slikken ons verhaal gewoon niet. af. wacht de verlopen Laten we alle discussies opschorten tot de volgende vergadering, mijn heren. Wij moeten dit gezelschap toch eerst in de gelegenheid stellen om al hun bewijsmateriaal te overleggen. Voor u de geloofwaardigheid van hun verhaal in twijfel trekt. Inderdaad, neemt u mij niet kwalijk, meneer de secretaris. Mooi. U zei dat u de foto's hebt gemaakt op Mars en Venus. Ja, ja. Laten we die dan eens gaan bekijken. Licht uit, alstublieft. Dit is dan Venus. U ziet duidelijk de Russische ruimtevloot op de voorgrond. Deze foto werd genomen vlak voor de landing van het ruimteschip met Matt Melden en de anderen erin. U ziet dat de aanwezige floren daar één grote jungle van. Had. En dit, dit is de stad waar ze onze mensen gevangen hielden. U ziet op straat personen die voor gewone mensen zouden kunnen doorgaan, maar het zijn Venusianen. Insecten, heel klein, die ze verenigen kunnen tot in elke levensvorm die ze zelf maar willen. Insecten zegt u toch? Kom nou, volgens mij en elk ander weldenkend mens zijn het gewoon goed betaalde filmfiguranten. Wat zullen we hier nog meer voor waanzin te snijden krijgen, zeg? Ik zou de geachte afgevaardigen willen verzoeken. Waarom hebben ze dan niet één zo'n Venusiaan meegebracht? Misschien zouden we het dan hebben geloofd. Er was een Venusiaan in ons gezelschap. Oh, maar jullie konden hem niet meenemen natuurlijk. Weet u waar hij is? Nou? Hij ging terug naar Venus. Met dezelfde opdracht als wij. Proberen ze een soort te overtuigen wat hem boven het hoofd hangt. Hopelijk stuit hij dan niet op hetzelfde achterlijke en stomzinnige onbegrip als wij hier. Meneer de secretaris, ik protesteer tegen deze belediging. Meneer Mellen, ik moet u Foto's vragen. Fotos hebben bij ons waarvan elk expert kan verklaren dat het geen trucfoto's zijn. En de films kunnen heel eenvoudig op echtheid gecontroleerd worden. Maar nee, de heren hebben godweter het eerste een atoombom op hun harde koppen nodig voor ze overdracht zijn. Zo is het altijd geweest... En daarom zullen jullie over precies 15 jaar stinkende, rottende lijken zijn. En dat is het te laat voor Zo zijn wij mensen. Stopzinnige, achterlijke idioten. En we verdienen niet beter. Ik protesteer nogmaals met klem tegen de toon die deze heer Melden zich hier aanwaardert. Meneer Matthews zal misschien willen begrijpen dat Matt Melden kennelijk een beetje stoom moet afblazen. Stoom afblazen? Ja, sorry. Sorry voor mijn vocabulaire, maar ik meen elk onparlementair woord dat ik hier gebruikt heb. Laat u ons de volgende dia zien, meneer Opein. Dit is weer een foto van de Veneziaanse stad. U ziet hun eigenaardige voertuigen. En in de lucht ziet u een van die veelbesproken ballen waar ik het daar straks over had. Mag ik even een vraag stellen? Zeker, meneer Gorotjof. Gorotjof, jij hier... Zou ik mogen weten, geachte meneer Opré, waarom u mij onmiddellijk duitwaaiert? Maar jij hebt het hele avontuur met ons meegemaakt. Jij vloog mee met de Russische Venusvloot. Oh ja, nou dat lijkt me interessant. Het is waar. En wat is er dan verder met me gebeurd als het zo vrij mag zijn te vragen? Jij bent dood, Gorbachev. Of liever gezegd, je ging dood. Toen. <lacht> ja, wacht u maar even, wacht u maar even. weet hij juist verder. Hier, kijk. Het hele Russische gezelschap, gevangen genomen door de Venetianen. En dat daar Gorbachev, dat ben jij. We willen de anderen aanwezigen ook eens even goed kijken? Een zekere gelijkenis valt wel op. Vuil en ongeschoren, maar het is Maskal Gorbachev. Ik vind met permissie dat deze grap hoe langer hoe wel wordt. En ik zal er ook geen verdere brediging mee dulden. Maar Gorchow, wees toch toch eens even... wees toch toch weer even... diezelfde joviale collega... zoals we die kenden tijdens die moeilijke dagen. Het heeft geen zin, meneer Opeen. Nee, het is treurig maar waar. Er is nog een kleine bijkomstigheid die jullie over het hoofd zien. De Sovjet-Unie en de Amerikanen misschien ook, dat weet ik niet precies. Maar wij stuurden in elk geval al een paar onbemande toestellen naar Venus. Venus, mijn heren, is beslist onbewoonbaar. De atmosfeer is giftig. De luchtdruk is verpletterend. Dit staat onomstotelijk vast. Je kunt er niet leven. Jullie kunnen er dood eenvoudig nooit geweest zijn. Dit alles is één misplaatste grap. Ik ben zo vrij om de waarde van jullie meetoestellen in twijfel te trekken. Maar en ik ben zo vrij om jullie ware bedoeling in twijfel te trekken, meneer Opeen. Heren, heren, alstublieft. En er is nog iets. Meneer de secretaris, mag ik die telefoon daar even gebruiken? Meneer Gorochov, mag ik u erop wijzen dat we elke discussie tot later datum hebben uitgesteld? En mag ik er u op wijzen wat een gek figuren zult slaan als de politische delegatie uit deze nonsensvergadering wegloopt? Trouwens, als ik getelefoneerd heb, dan zal deze vergadering waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Ga uw gang in dat geval, meneer Gorochov. Juffrouw, dit is de grote vergaderzaal. Met Gorotjof. Waarmee kan ik u van dienst zijn, meneer Gorotjof? Verbindt u mij zo snel mogelijk met de NASA en Houston, alstublieft. Een ogenblikje, meneer Gorotjof. NASA en Houston. Goedenavond. U spreekt met de UNO in New York. Kan ik directeur Thomas Opeens spreken? Het is dringend. Een ogenblikje, alsjeblieft. Hallo? Directeur Opeen. Met wie heb ik het genoeg, hè? Hallo? Hallo? Dit was wat ik bewijzen wilde. Ik dank u zeer, meneer de secretaris. goed zo. Maar jij, juist jij, dit moest toch beperen. Deze speciale zitting wordt vandaag tot vanmiddag drie uur. Mag ik alle aanwezigen bedanken? Ja, een moment nog. Valentina. Jij bent Russisch staatsburger, is het niet? Jawel, kamerad maarschalk. Ik zou je graag even onder vier ogen willen spreken. Zoals u wenst, kamerad maarschalk. Mm. Huh? Ach, barst dan. Alle moeite voor niets. Fijne, open vensters zoals Gorotschow heeft ons zelfs niet geloofd. Een goede, met de beste bedoelingen bezielde mensen zoals Oetant hebben ons voor schut gezet. We zijn pas drie dagen op aarde, met, Huh? Drie dagen, ja. En nou al hebben we verloren. Maar denk je nou eens in dat jij in hun plaats stond? Hoe zou jij in deze tijd gereageerd hebben... als daar een stelletje haveloze kerels uit de lucht kon vallen... Ja. met de bewering dat het einde van de aarde nabij is? Oh. Nou? En toch Tja. is het een hard gelach. Oké, okay, het is een hard gelach. Ik heb al zo veel en zo vaak tegen onbegrip moeten vechten. Misschien was het een verkeerd om meteen zo hoog te mikken. ...naar de UNO te gaan. Met dat stelletje regenten met stijve boordjes en diplomatentassen... ...vol belangrijke documenten. Dat we deze campagne langzaam aan moeten opvoeren. Langzaam en met verstand. Ja. ja, nou hebben we de zaak verklungeld, wat ik jullie brom. En Valentina? Hm? Een onder-onsje met Goroshov. <lacht> we, we hebben haar sindsdien nooit meer teruggezien, hè? En Goroshov weet van we niets... Die zien we me nooit meer. Niet zo somber, Matt. Ben je zo dronken? Ja. Ja, ik ben dronken. En ik hoop nog veel bezopener te worden. In deze hele zwijnenpan bui. Hartstikke beu. Je kunt de mensheid niet van zo'n ondergang redden. Ze schreeuwen er gewoon om om vernietigd te worden. Oké, okay, Matt. Oké. Okay. Zal ik koffie voor je bestellen? Wacht naar de hel met je pokken koffie. Ja, nou, ja, wat is dat nou weer? Ik heb zo'n onaangenaam gevoel dat het voor ons is. Nou, dat zou eens kunnen, ja. Goedenavond. Goedenavond. Zijn jullie die vreemde snoeshanen die uit de ruimte kwamen vallen? Zoals u het zo wel welsprekend formuleert, inderdaad. Mooi. Had jullie papieren dan even zien? Oh, dat ja. is best. Alsjeblieft. Ja, in orde. Jullie wel, wel zo vriendelijk zijn om hier even af te rekenen? Ja. Waarom? Omdat jullie rustig met ons meegaan. Jullie zijn onder arrest. Ik weet het. Ik heb jullie hele verhaal gehoord in de krant, over de radio, op de tv. Ik heb de hele vertoning in de UNO tot in de finesses bestudeerd. Maar dan krijgt u ons er toch uit. We leven hier toch in het democratisch land. Woorden, woorden, woorden. Ik ben jullie advocaat. Zo so wat? Denken jullie soms dat ik een superman ben? Wat denken jullie dat ik in Zemels nou nog meer voor jullie kan doen... dan dit hele schandaal van de daken schreeuwen? U gelooft ons dus? Ja, en u berust erin dat de hele wereld over 15 jaar naar de bliksem gaat. Halen. Ik berust er helemaal niet in. En ik doe mijn best, maar daar houdt het dan ook mee op. Proberen jullie nou eens even rustig en logisch te redeneren. De Amerikanen zijn zo goed als op de maan. Wij zijn in 1969. Op Cape Kennedy staat de Apollo 11 klaar. Klaar voor de eerste vlucht naar de maan. En daar komen jullie opeens uit de lucht vallen en jullie willen dat ze met dat werk waar ze nou al jaren en jaren met man en macht aan bezig zijn en waar miljarden dollars aan werden gespandeerd, ophouden. Jullie willen dat uitgerekend nu Rusland en Amerika hun ruimte race opgeven en de handen ineens slaan om met Venus te gaan onderhandelen. Nou ja. ja, en dat is nog niet alles. Jullie vallen de huidige politici aan. Jullie willen dat de macht over de aarde niet meer berust in de handen van een paar eenlingen. Dat is logisch vanuit jullie standpunt, want eenlingen kunnen maar al te gemakkelijk door Venezuelanen vervangen worden. Ik besef dat. Elk verstandig mens beseft dat. Maar die eenlingen waar we net over hadden... hebben hun hele leven geploeterd en gekonkeld en desnoods gemoord om aan die macht te komen. En nou willen jullie hen die ontnemen. Nu! Jullie willen zelfs dat ze op aarde het oorlog voeren vergeten... om een gezamenlijk defensieprogramma op te bouwen tegen de Venusianen. Waar zien jullie het mensdom vooraan? Voor verstandig soms? Ja, sorry dat ik me zo opwind, heren, maar... Als alles wat jullie hebben meegemaakt en gezien waar is... En dat is dan spijt het me zo ontzettend... dat jullie dan gestrand zijn door jullie naïviteit... en blijmoedig kinderlijk geloof in de mens. Gestrand? Gestrand? We zijn nog helemaal niet gestrand. We hebben nog 15 jaar. Jullie hebben helemaal niks meer. Hoezo? Nee. Niets. U weet er meer van. Maar ja, dat is te zeggen. Vertel op, man. Hebt u, hebt u misschien wat sigaretten voor ons? Hier. Jullie kunnen de hele slof nemen. Huh? Oh. Dank u. Nou kijk, jullie zijn staatsgevaarlijk verklaard. Jullie krijgen zelfs geen proces. Wat zeg je daar? Ja, ik kan het, God vergeef me, ook niet helpen melden. Mij niet zo aan te vliegen. Dus wij krijgen geen proces. Nee. Jullie worden gewoon uit de circulatie genomen. Jullie worden geïnterneerd. Geïnterneerd, ja. Jullie worden ontoerekenbaar verklaard. Dat is trouwens, inmiddels al gebeurd. Gek, dus, hè? Gek. Als ja. u het zo wel noemen, meneer Elden. Wat een geweldige oplossing, zeg. Wij zijn gewoon krankzinnig. Gek. Ja. Met andere woorden, ze zijn bang voor ons. Ze zijn bang dat wij de gewone man op onze hand zullen krijgen. Ja. En je kunt er donder op zeggen... ...dat er aan de Russische kant hetzelfde gebeurd is met Valentina. Als het winkeltje maar kan draaien. De wereld mag duizend keer vergaan, maar kom niet aan onze winstmarsjes. Dat is mijn politieke positie niet aan. Het is allemaal walgelijk. En wanneer komen we eruit? Ach, laat maar. Hoef je geen antwoord op te geven. Dit is de CBS, goedenavond dames en heren. In ons programma Panorama hebben we vanavond wel een zeer speciale gast voor u. De ouderen onder u zullen zich met melden nog wel herinneren. Hij behoorde tot het groepje mensen dat in 1969, vlak voor de historische vlucht van de Apollo 11 naar de maan, zoveel stof deed opwaaien door de bewering dat Venus op het punt zou staan de aarde te overvallen. Sindsdien is met melden om redenen van medische aard... ...geruime tijd uit de circulatie verdwenen. Vanavond is hij zo vriendelijk geweest om naar onze studio te komen... ...en u zult straks ook wel begrijpen waarom. Het vraaggesprek wordt gehouden door Walter Cronkite. Goedenavond. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond dames en heren. Thuis en in de studio... Hallo, met melden. Hallo. Voordat we met dit interview beginnen, meneer Melden... U weet waarom we u juist vandaag, 17 maart 1984 vroegen... ...om voor onze camera's te willen verschijnen? Dat weet ik, ja. Nou, vertelt u het zelf dan maar. Op 17 maart 1984, zo omstreeks het middaguur... Het middaguur, en dat is dus nu alweer even kijken... ...een paar uurtjes geleden... Een paar uur geleden, ja... Op 17 maart 1984 brak de derde en laatste wereldoorlog uit. De hele aarde werd daarbij vernietigd. En daarna kwamen de Venusianen. Inderdaad. Ja. En deze stelling werd in 1969 door de heer Melden en de zijnen met grote hardnekkigheid verdedigd. De datum in kwestie, 17 maart 1984, is vandaag. Nu. Of is eigenlijk alweer voorbij, zouden we kunnen zeggen. En wat is er gebeurd? Niets, helemaal niets. Oh ja, toch. Op Sixth Avenue is geloof ik een hond overrijden. Het meest afdoende bewijs dus dat u er destijds naast zat met uw voorspelling, meneer Melden. Al werd de wereld in die tijd behoorlijk geschokt door die mededeling. Zou het u ons nu misschien kunnen vertellen hoe het komt dat uw voorspelling niet in vervulling is gegaan? Dat kan ik, ja. Zo. Kijk. We hadden toen een Venusiaan bij ons. Steve. Ach, ja. Wij gingen terug naar Aarde om te proberen de mensen ervan te doordringen wat ze boven hun hoofd hing. Steve ging naar Venus. Met dezelfde opdracht. Dat er vandaag dus niets is gebeurd, bewijst maar één ding. En uh, dat uh, is... Dat is dat de Venusianen minder stom zijn dan jullie allemaal. Het bewijst dat Steve wel in zijn opdracht is geslaagd. Dat hij de Venusianen ervan heeft kunnen overtuigen dat hun aanval op de aarde zinloos is. Maar het kan ook zijn dat hij. dat hier maar gedeeltelijk in geslaagd is. Dat ze hun aanval een paar dagen of een paar jaar. wie zal het weten. hebben uitgesteld. Dat ze alsnog zullen komen. Ach, oh, denkt u? Dat denk ik, ja. Ik heb vijftien jaar geïnterneerd gezeten. in een psychiatrische inrichting, achter tralies. Ergens in een uithoek van de States. Op bevel van een regering die door jullie vrije democraten vrij werd gekozen. En tijdens die internering heb ik één ding geleerd. Jullie krijgen wat jullie verdienen. Jullie vragen er zelf om. Laat ze maar komen, de Venusianen. Laat ze de wereld maar vernietigen. Mij laat het koud. Er is aan deze wereld toch niks verloren. En dit is dan tevens het einde van dit interview, meneer Kronkij. Oh, meneer Mulder, kom kom. Sorry. Meneer. Ik wens u een goede avond. Een bijzonder goede avond. Misschien... uw laatste wel... Apollo 21. U hebt geluisterd naar het laatste deel van De Gesluierde Planeet. Dat vervolg op een ruimtevaartfantasie, speciaal voor u de trots geschreven door de Belgische auteur Paul van Herk. Bewerking: André Meurs. Rolverdeling: Matt Melden, Bert Dijkstra. Generaal Stevens, Paul van der Lek. Thomas Peen, Haap Urizzant. Don, Piet Ekel. Valentina, Hetty Berger. Goratschop, Bert van der Linde, Marsman, John Soer, La Biese, Donald de Marcas, Matthews, Frans Vaassen, receptioniste, Paula Major, agent, Tony Foletta, advocaat, Bob Verstraten en Oetant werd gespeeld door Boa Jan Tjong. Technische realisatie, Herman van der Lely, assistentie, Leo Jansen, regie, Harry Bronk.